Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk om te, te luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libetaria met op dit moment Peter en Joshi. Nou, Peter komt er zo bij. Um, ja, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de dus, staatsschuldmeter. Uh, ja, we beginnen met uh, de bitcoin. De bitcoin is even lekker in een dalletje gedoken. Leuk inkomend momentje. Hij is onder de 6000 euro gedoken en uh, ja, daarna weer omhoog gesprongen. Dus helaas, je te laat. Er zijn nu op 6400 eurotjes. Maar uh, Jossi, jij hebt wel wat uh, ingeslagen? Dit jaar niet, Johan. Jammer genoeg. Ik, ben met, uh, ik heb er de ruimte niet voor om nog eens extra bitcoins te kopen. En daarnaast gaat hij omhoog, gaat hij omlaag. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar vorig jaar, uh, dit jaar is eigenlijk de bitcoin op zijn laagste niveau begonnen. Want vorig jaar op deze koers stonden we op 3000 dollar. Uh, ik denk dat er altijd rond de 1 januari pijldatum wat gemanipuleerd wordt in de prijs, hè, dat die lager wordt gehouden om uh, lagere belastingverplichtingen en zo te realiseren. Ja, en je ziet een heleboel analisten die daar dan iets over willen zeggen. Is het een goed moment om te kopen, is het niet. Ik heb toen vorig jaar, uh, was voor mij de reden om, uh, om weer in te stappen, was dat de kostprijs van het minen van een bitcoin uh, hoger was dan de prijs op de markt. En als dat okay. kan, ja, dan kun je beter kopen dan minen en toen heb ik ze dus verkocht. Uh, maar ja, je hebt heel veel analisten die er een mening over hebben. We hebben Miss Bitcoin in Nederland, die uh, iedere week op YouTube uh, haar technische analyse deelt. Je hebt er ook een paar die wat minder bitcoin gezind zijn. Bijvoorbeeld die ene van de Rabobank. Die weet uh, ja. je Wim Nog iets. Hoe heet die, Johan? Weet jij het? Ja, moet even googelen. Wim van de Rabobank, <laughs> Nog iets. Ik zal even erbij zoeken die naam. Wim Rabobank. je okay. dat ik het vind, Wim Rabobank. <laughs> ja. Er is maar één Wim nou, bij de Rabobank. Ja, dat dan terwijl hij zoekt de... oh, bom. Oh, bom. Ja, Wim, gezien, jongens. Jongen, jongen, jongen, jongen. Hij gelooft zichzelf waarschijnlijk mm. ook nog. Ja. Ik nog nooit verhaalgooit. Hoort de verhalen van de Rabobank-econoom. <laughs> Ik zou daar wel eens een keer een uh... straatje mee willen opzetten. Ja. Een kopje koffie mee ja. willen drinken of zo. Dat ik zeg: aan nou Wim, hoe kan je daar nou nog in geloven, man? Wat is dat allemaal achterhaald? Die bullshit die jij met je Rabobank door onze strop. Oh. Nou word ik wel heel nieuwsgierig, moet, je zeggen. moet ik zeggen. <laughs> wat dat ja, hij zegt gewoon de, de grootste ongelofelijke kwatsjes. Het zit echt gewoon hm. allemaal troep. En die vent die zit daar als de hoogste pief van de Rabobank. iedereen te vertellen hoe dat de economie werkt. En daar klopt er gewoon geen klote van. Helemaal niks. Hm. Want de ja, Daar word ik Raabon alleen maar nog, flink, nog nieuwsgierig. Hij zegt nou bijvoorbeeld over Bitcoin. Wim dan daar ga ik er nou Wim Rabelbaard Bitcoin achter zetten. Gewoon kijken wat er bovenop komt drijven. Oh, Libra komt er naar boven, nou boven drijven. Nou, Nee, hij, hij zegt dan dingen als: Bitcoin heeft geen waarde. Ja. En waarom niet? Omdat er, dus geen, omdat er geen monopolie op geweld achter zit. Zit. Daarom oh. heeft het geen waarde. Omdat je mensen niet kan dwingen om hun energie eraan te geven. En als ik dan op mijn beurt zeg ik geef vrijwillig mijn energie aan de bitcoin, dan zegt Wim Booms daar met zijn woorden dat mijn leven niks waard is. En dan moet je gewoon <laughs> blijven doen. Maar zijn pensioenfonds heeft een probleem als ik er niet op inleg. Dus uh, Wim, succes de komende jaren. Laat iedereen er maar lekker inlopen. Dan spaar ik lekker i-gulders e met duct tape aan de muur. 100.000 dollar per i e gulden binnenkomt. Want het gaat gewoon, hoeveel boeren stonden er vandaag in Den Haag, hoeveel, nul trouwens. Hoeveel stonden er bij Tata Steel, hoeveel stonden er uh, aan de uh, Duitse grens. En uh, die zeggen allemaal dat ze gewoon uh, helemaal niet de, de boel kort en klein willen slaan. Maar dat ze, dat ze zich ook niet meer op deze manier... Uh, uh, laten, uh, Kort en vernederen. klein willen laten slaan. Nou, laten vernederen is het gewoon. Van jij ja. bent een slecht mens. Ja, maar mag... je wordt alleen maar vernederd, omdat als je als je, je niet zou laten vernederen, dan beginnen het te slaan. Ik bedoel, als, je, als zij gewoon hun werk zouden blijven doen zonder zich aan die regels te houden, dan komt er uiteindelijk een, uh, een militaire lui langs die ze in elkaar slaan, natuurlijk. Ook dat nog, maar ja, goed. Uh... Uh, ja, ja. ja, ja, ja, ja, heb je gelijk in, maar dat ging het mij niet om. Het was meer dat er dus, specifiek op die boeren, wordt er dus, ondanks hun manier van leven, die ze natuurlijk gewoon zijn, gewoon mensen, hè, en, en, en die, ja, ze, bijvoorbeeld, ze, ze slachten niet al die varkens zelf, dus daardoor voelen ze zich in ieder geval niet als een uh, massamoordenaar die uh, genocide pleegt, maar. Uh, die mensen hebben gewoon een bedrijf en die willen dat goed doen, snap je? En, en die vinden dat dierenwelzijn ook belangrijk maar tegelijkertijd moeten er wel uh, over heel de wereld uh, plakken achterham geleverd worden. En, en, ja, maar dierenwelzijn is momenteel niet meer het probleem, toch? Het is nou stikstof en uh, PFAS en uh, ja, wat dat soort... Uh... Precies, dus dan zij doen hun best. In dat dierenwelzijn. En met die uitstoot overigens net zo goed. Maar een poe moet gewoon poepen als die eet, net als ons, snap je? Dus je kan moeilijk. je uh, bent iets aan het produceren en dat geeft ook afval. Nou, ik denk en, dat de mens to, in de toekomst ook misschien wel poepcredits moet kopen, bijvoorbeeld Ja. Yeah. Onze, onze stikstofuitstoot. Ik heb het niet metaal, altijd het idee dat dieren, het behandelen van dieren gaat vooraf aan de behandeling van mensen. Dus Toen, toen ik eenmaal die koeien vroeger in die wij zag met van die gele labels in hun oren, toen had ik wel het idee van: die, die labels die krijgen wij later ook nog een keer. En eigenlijk, eigenlijk ja, hebben wij dat in de vorm van een mobiele telefoon dan, die, die wij zelf meedragen. En de RFID-chip kan altijd nog ineens helemaal ingevoerd worden. Ja, ingeplant worden. Krijg gratis gezondheidszorg als je je laat chippen. Ja. <lacht> ben jij even blij? Uh, en dan krijg ik krijg helemaal van die mensen op de televisie die zeggen van, nou, ik, ben toch, ik vind het toch wel fijn hoor. Kijk, ik uh, ben er heel blij mee. <lacht> Johan, gaat die goed? Ja, ik zit te wachten tot jullie uh, klaar zijn, dan kunnen we tot met de, de goud en beginnen. Dan komt nou de goudprijs. Ja, oké okay, Peter, goud en olie. Uh, kunnen we kort erover zijn? Goud 1474, blijft een beetje, uh, een beetje rond uh, kwakelen. Maar uh, uh, olie is er wel omhoog gegaan. Is nou, uh, het is natuurlijk een hele tijd bij, bij, tussen de 50 en de 60, maar het is nu uh, bijna 61. Allee. Dus uh, ja, apart. Ja, misschien ja. heeft het iets te maken met die. Met die uh, enorme hoeveelheid de poem die er weer bijgejast is. Voor het komende jaar uh, of de Amerikaanse centrale bank. Laatste maand 500 miljard. Dat betekent ongeveer uh, drie, vier keer de hoeveelheid uh, cryptos. De alwaarde van alle cryptos. Ja. Maar dat geld circuleert nog langzamer dan een i gulden <laughs> Ja. Ja. Maar de ik denk dat er toch wel wat, kijk er, er zijn natuurlijk ook weer, elke dag wordt er weer een record neergezet in de aandelenmarkten. Ik denk dat er toch wel een gedeelte van dat geld ook wel richting de beurzen vloeit. Tuurlijk, ja, want een miljoentje mist niemand. Dus als, jij, als jouw uh, petekind toevallig, uh, toevallig gedoopt wordt, ja, moet dat kunnen. Hè? Dat heeft niemand in de gaten. En dat is de manier waarop de vriendjes hun vriendjes houden, zo simpel. Maar op een gegeven moment, als die miljoentjes maar blijven druppelen... ...ja, dan wordt het op een gegeven moment 500 miljard in een halve maand. Dat is ook een gevolg. En niemand ja. die het nog steeds in de gaten heeft. Want ik denk wel dat er toch wel een gedeelte van dat geld... ...toch ook wel in de omloop komt. Omdat uh, die, die banken zetten dat dan neer bij de centrale bank... ...maar die ontvangen rente op die tegoeden. En dat is eigenlijk een beetje om te voorkomen dat ze het uit gaan lenen. Maar die rente die ze ontvangen, die lenen ze dan waarschijnlijk wel uit... En de overheid die kan natuurlijk ook makkelijk schulden aangaan. en die betaalt gewoon zijn ambtenaren ervan. Dus via die ambtenaren komt het ook wel uh, nieuw geld in, uh, in, de, in de omloop. Ja, het is alleen okay. niet het hele bedrag. Uh. Maar, maar, maar het is echt: je kan op de cijfers op naslaan. de omloopsnelheid van al dat nieuw geld. Sinds 2008 zijn die bankbalansen inmiddels keer 10 gegaan. Hè? Want nu zegt hmm. die 500 miljard is de hele crypto-markt. Uh, maar. Tien jaar geleden was dat gewoon de bankbalans, volgens mij. Ik weet het niet, ja. nou goed ja, wat. Is, uh... Maar in, in ieder geval de. de, de ja. Het... En dan moet je dus nagaan dat op basis van dat geld 3% uh, fractioneel gebankierd wordt. Dus als je dat verdubbelt, dan gaat dat. E oh, jongen, dit, ik, ja, jongen, ik ben is, heel Dit is wat ze dan het basisgeld noemen. En daar mag je inderdaad op gaan. Daar mogen die banken dan op gaan leveragen. Dus uh, dan mogen ze hun. Uh... Een uh, tien keer zoveel uitlenen. Maar ik heb hier de getallen van de balance sheet van de Fed. In 2009 was het dieptepunt 1 uh, biljoen. Oh, okay. En nu is het uh, boven de 4,5 miljoen. Zoiets. Oh hm. ja. biljoen. Uh, dus het is uh, verviervoudigd. Oké. Ja. Okay. ja. Maar er, er is de rest van nog de Marwana Index. Die is okay, iets omlaag gegaan. Okay, okay, okay. okay, okay, okay, well. well. ah, je kan ons nog tippen, hè, via tipbitcoin.cash. Of bit.lic slash vrijradio. En dan kan je inbreken in de uitzending. Ja. Um, goed, ja, we hadden uh, nog de Marwana-index. Die is uh, iets omhoog gegaan deze week en weer gezakt. Die staat nu uh, drie punten lager dan vorige week, namelijk op 110,50. Ja. Sleutel... Maar nog één dingetje tussendoor, Johan, zou ik nog iets leuks vertellen? Een klein nieuwtje okay. van mezelf. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Vertel, vertel. Ik heb, ik heb voor het eerst in vijf jaar een baan. Waar denk ik? Wow. Ja. ja. Ik het is nog dag... een beetje, het is nog een beetje uh, wennen aan de titel. Uh, ik, ja. Het voelt ook niet echt aan het als een baan, omdat ik eigenlijk ook niet... Uh, nou ja... Uh, nou, go goed, we gaan zien hoe het loopt. Ik zal vertellen wat het hm. is. Dat vind ik namelijk wel leuk. Ik ga ook streamen, Johan. Oké. Okay. Ja, er is ja. een bedrijf. Uh, dat is van een Nederlander. Die heb jij ooit geïnterviewd naar Jim Wills. Oh, al Ja, en die heb ik dit jaar leren kennen. En hij heeft mij ontzettend geholpen met de Lieberland-merit onder andere... En sowieso, uh, ja, het werk wat ik hem elke keer zie afleveren, dat is, uh, heeft mij enorm geholpen dit jaar. En nou had hij dus uh, met zijn bedrijf, Bottler Enterprises, had hij een uh, vacature online gezet voor content creator. En nou ga ik, uh, ik ja, mijn, bij mij is creativiteit even sloeg op hol. Uh, want ja, ik maak filmpjes en ik schrijf blogs, maar nou heb ik er nog een tandje bij. Uh, ga ik het doen? Ik, ben, ik heb uh, vandaag uh, een dealtje kunnen maken met uh, wat mensen me, oh, me, uh, met e-gulden. Dus het is allemaal met e-gulden betaald. Koop ik een nieuwe computer uh, en ga ik een, uh, een Hotler Hangout beginnen op Twitter. Okay. En daar kunnen de munten die gelist zijn op Altilli kunnen tijd reserveren om met mij uh, te praten over een project. En op die manier ga ik een leuk positief crypto geluid de wereld in proberen te helpen. Ik heb wel een ideetje voor een beetje een format, dat het een, toch een bepaalde structuur ook heeft. Uh, ja, en dat, uh, dat zie ik al zitten voor het nieuwe jaar. Dus dat zijn mijn plannen. En uh, ja, misschien dat ik dus binnenkort in plaats van een ingrulde vlag heb ik een Q-Reddit uh, shirt aan. We zullen zien, hoe het loopt. Nee, nee, nee, valt wel mee. Maar het is een leuk bedrijf. En ik zie er allemaal goede dingen gebeuren. Uh, ja, het probleem is. Wie gaat tegenwoordig nog een uh, op een beurs handelen buiten de bekende top 10? Snap je? Want hoeveel beurzen zijn er al failliet gegaan en gehackt? Dus het vertrouwen winnen van handelaren is ontzettend lastig. En uh, nou ja, als ik met Jim daarmee kan helpen, dan uh, doe ik dat graag. Want hij helpt mij bijvoorbeeld ja. met lieveland.info. Binnenkort krijgen we onze. Infomerit blockchain die gaat live. Daar kunnen mensen nog steeds Het worden van mij als ze willen contact opnemen om, om te investeren in Lieberland. En um, ja, ja, ja, ja. Ik heb doordat dat zo gebeurt de afgelopen week. Heb ik een hele lekkere vibe ervan meegekregen. En ik heb dus ook. Uh, ik, ik heb gisteren dus te horen gekregen dat ik het mag gaan doen. En dat ze dus uh. vertrouwen in mij hebben dat ik het op een goede manier ga doen. En het is sowieso heel leuk om het vertrouwen van mensen uh, te krijgen. Want als je in de e gulden zit, dan ga je soms wel eens aan jezelf twijfelen, Johan. Maar. <laughs> dus het dus is een leuke uh, uh, nee Mooi oh, Ja, nee, daar hoort een applausje bij. Dus uh, bij deze. Please clap. Een foutje ja. nog. Ja. is een website. En ze hebben bijvoorbeeld een eigen munt en ze hebben een eigen beurs. En ze hebben... Najim is... Hij heeft een interview met jou gehad, dus dan moet je misschien maar ja, even ja. een linkje in deze uitzending als mensen er meer over willen horen. Ja, nee, ja goed wel. gedaan. Voor de ja, graag gedaan. Uh, ja. En uh, ja, goed, uh, we hadden, uh, ja, ja, je had het net al over die pijldatum 1 januari. is heel belangrijk, hè. En, uh, maar dat is ook om, meer, om andere redenen heel belangrijk. En dan komen we bij het volgende berichtje. Want dan worden de sleutels van Satoshi Stash uh, geleverd. Althans, althans als we uh, Greg Wright moeten geloven. 1 januari? Ja, toch? Ik of 1 letterlijk gelezen. Waar heb je dat nou vandaan dan? Ah, misschien heb ik het bericht niet goed gelezen. Ik dacht, in ieder geval... Uh, <laughs> In ieder geval begin volgend uh, jaar. Ik dacht wel dat, dat het begin januari was, maar ik dacht dat het iets van 20, 20 of 14, zoiets. 1 januari is volgens mij iets te vroeg. Nee. Nou, het bericht was van midden december. En toen was het al 23 dagen. Dus uh, dit is van uh, 9, 9 december. Dus ja, dat is 31 uh, december. Dan moeten die sleutels dan geleverd worden. Door een ja. bounded courier. Ja. <laughs> ja, nou... Um... Dit, wordt, dit, is een, dit is ook wel weer leuk om te vermelden. Dit is een artikel op bitcoin.com. En bitcoin.com is van Roger Ver die bitcoin cash heeft. En bitcoin mm. uh, is... Nee, hij, heeft, het, hij heeft een beetje bitcoin cash en hij heeft ook een beetje bitcoin. Dus, uh, ja, net als en dat nog dat heel ik veel niet, andere coins. En hij heeft ook een, een, een groot belang in Ripple trouwens. Dat moet je ook niet Precies, gegeten, dus, ik ben ook niet van ja. de e-gulden. Ik weet het, maar uh, bitcoin cash is het gezicht van Ron en die heeft ruzie uh, met uh, Craig Wright van Bitcoin SV, en daarom is die Bitcoin SV ontstaan, omdat die twee niet met elkaar door één deur kunnen. En nou, ik zag ze samen nog laatst in een conferentie, en toen waren er nog wel redelijk uh, lief tegen elkaar. Dus, uh, ja, nou, Craig Wright en in lief, in maar die maar die iedereen met af, hè? In, in, <laughs> in vergelijking Frank. met de conferentie daarvoor, ja. Want uh, toen, toen maakten ze elkaar bekant af. Maar ik weet het wel, Johan. Roger Ver is ook de grootste investeerder van Liebeland, onder andere. Hè. Dus ik ben ook heel erg enthousiast over Bitcoin Cash. Ik heb gelukkig op dat niveau geen problemen met beide heren. Uh, maar omdat het op bitcoin.com gepubliceerd is, zit er een tintje aan. Het is niet neutrale pers. Net zoals dat nu.nl ook geen neutrale pers is. Uh, deze bitcoin.com heeft als uit. De titel is het woord wat, er, wat het bewijst in de, in de kop is supposedly. En en ja goed, um, um, ja, nou, weet je, uh, uh, uh. we zullen zien. Ik schat de kans niet 0%, meer dan 1%, dat het is ja. echt krijgt. Want uiteindelijk, ja. het verhaal wat Craig Wright vertelt. Wil je daar dieper op ingaan? op dit ja, ook? ja. Tel, stel, Dan hoef ik het niet te doen. <laughs> ja, het, het verhaal wat het, het verhaal Craig Wright vertelt is dat hij Satoshi Nakamoto is. Hij ja. zegt dat omdat, omdat hij. Uh, uh, ja, nou ja, goed. Ik weet het. Hij werd ooit aan dit geweest. Ik werd ook gekleed. Dit, even ja. disclaimer, dit is de visie van Yoshi. Hè? Dus, dit is Yoshis visie. Ja. <laughs> dus, uh, I, maar hij werd ooit ben... door een aantal journalisten aangewezen... als de, uh, ja, nee, de mogelijke... Statistics. Hij heeft zichzelf... hij heeft daadwerkelijk zichzelf naar voren geschoven. als nou, toen, die maar inderdaad... toen die journalisten hem uh, ontdekte toen zeiden hij, ja, nee, dat ben ik helemaal niet. En later zeiden hij, nee, dat ben ik wel. Uh, ja. <laughs> ja, precies. Dus eigenlijk was hij er al vanaf en toen wilde hij toch zijn. En ja, ik uh, denk... Ik denk dat de manier hoe het zit is dat die Satoshi Nakamoto um, ja. een groep mensen is. Dat de persoon die namens die Satoshi Nakamoto communiceerde een soort Dread Pirate Roberts zou kunnen zijn. Ja. Um, uh, overigens die, uh, nou dat is even wat anders. Um, en nu zegt hij dus um, dat de Satoshi Nakamoto is. Of hij dat is of niet, maakt verder niet uit waar het om gaat. Zijn die sleutels, die sleutels die bestaan. Daar kunnen we ja, denken Het uh, was vanwege een rechtszaak, hè? een rechtszaak moment... wijs, Daarom moest hij een gedeelte af van die Satoshi ja. stess afstaan, vanaf... daarnaast zaten van Kleinman. Ja. Vanaf het moment dat hij uh, dat zegt, zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik krijg nog geld van Satoshi, om het maar zo te zeggen. Uh, <laughs> al die mensen die daarin hebben meegewerkt, die hebben dus recht op een bitcoin uh, adres of bitcoin adressen... Waar in totaal 1 miljoen bitcoins op staan. Want in het begin van bitcoin kende niemand dat. En Satoshi Nakamoto heeft 1 miljoen bitcoins gemined. Want dat ging per, per 50, per 10 minuten. Dus als jij de enige bent die mined op een laptop, dan krijg je gewoon eh, duizenden bitcoins per dag. Bit. Dus mm -hmm. um, hij heeft. Er zijn een miljoen bitcoins die al meer dan. Nou ja, gewoon sinds het verdwijnen van Satoshi Nakamoto nooit meer verplaatst zijn. En dat worden Satoshi's. Nou, sinds dat ze gemind zijn, zijn ze nooit verplaatst, hè? Ja, precies. Oké, okay. dus ja. uh, dat zijn Satoshi's Bitcoins, wordt dat genoemd. Ja. Uh, dat zijn er een miljoen. Uh, die kreeg Raip die zegt: ik ben Satoshi. En vervolgens zeggen mensen: ik krijg nog geld van Satoshi. De manier waarop dat die munten uh, uh, misschien wel versleuteld zijn is met een multisig wallet of tenminste dat kun je eigenlijk al maar goed dan kan je toch de, zien op de, de blockchain of dat het geval is uh, ja, uh, maar dat is als je een als uh, multisig in de blockchain zet uh, je kan ook een paper wallet die gewoon ja, iedereen wallet... heeft een paar woorden ja precies, en, en dan zie je het niet in de blockchain, maar dan is het wel een multisig wallet, snap je? Als jij een multisig transactie, uh. multisig wallet in Bitcoin hebt, dan begint je adres met een 3 en niet met een 1. En dat betekent... hoe dat met de belasting gaat. Als je, als je 24 woorden keys hebt en, en je hebt drie mensen die hebben acht keys. Nou, volgens mij zou je er zo als volgt mee om moeten gaan. Dat zolang dat jij niet uh, bij die sleutels kan, is het, heb je er ook niks aan, is het waarde nul. Alleen dat briefje hmm. met jouw sleutels is niks waard. Maar als je die nou. sleutels bij elkaar brengt en je gaat die munten bewegen, dan heb je recht op jouw deel. Nou goed, dus is er een. <lacht> Ik zie je uitspraak... mogelijkheid hier. Ja, er is een uitspraak gekomen van een rechter en die heeft gezegd: Ja, deze meneer zegt niet alleen dat hij de sleutels heeft, maar heeft hier ook zijn deel van die multisig. En dus, Satoshi Nakamoto crack right. als jij dat bent, dan krijg jij die sleutels van hem op 1 januari, staat hier nu, en moet jij. ...een deel van die bitcoins... ...ook daadwerkelijk aan die man geven... ...omdat hij jou die sleutels heeft gegeven. Nou, we zullen zien. We zullen zien. Het is niet zo onmogelijk als bitcoin.com... ...het brengt. Oké, okay, ja. Dat ja, mijn... dat zullen we zullen zien. Uh, dat, uh... Maar brengt bitcoin.com het dan... wel zo onmogelijk? Dat haalde ik even niet uit. Nou dat weet ik niet, weet ik niet. Maar dit ja, is een artikel die op die bitcoin. Artikel ja. Ja. maar wat uit je nek. <laughs> nee, ik zeg alleen dit is een artikel op bitcoin.com. En dat moet een beetje achtergrondinformatie. Ja maar volgens mij toen ik dat las. Dan las ik er eigenlijk helemaal niks uh, in. Wat, uh, waarvan ik dacht van nou dat is. Uh, uh, wordt hier het belachelijk gemaakt En Ik sta aan het einde van het artikel meende ik. Ik heb het toen ook nog gelezen. Toen gaf ze inderdaad ook nog een ander licht uh, draag. Van nou ja het, het kan ook zijn dat het niet zo is. Ja, nou ja, eerst die die gezegd, die het is gewoon gezegd zoals, zoals Jos het zei. En toen werd er ook nog gezegd: van ja, maar er is ook nog een andere kant aan het verhaal. Dus, uh, ja. Nee, maar uh, het punt, waarom wordt dat verhaal zo naar boven gaat. Het kan ook allemaal niet waar zijn. Ja, oké, okay, dat kan ook allemaal niet waar zijn, inderdaad. Ja. Ja. Ja. <laughs> maar uh, het punt is dat die crack ride natuurlijk super controversieel is. En die noemt iedereen gewoon een teringlaaier. En daarom heeft iedereen een eco aan. Dus <laughs> ja. Uh, dan krijg je zulke artikelen. Ja, uh, uh, uh, er staat hier wel. Despite these accusations and the strong evidence tied to fraudulent allegations, hardcore right-followers believe Wright will receive 1.1 million BTC. Op, op 1 januari 2020. Dus ja, daar kan je wel zeggen dat het partijdig is. Maar. maar uh, het is gekleurd. Het is gekleurd. Ja. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Want er staat ook: hij, al, hij, al, ja. hij, hij heeft helemaal. Er is geen enkele. This includes allegations of backdated PGP keys, forged signatures, growth, technical incompetence, no evidence of any C++ proficiency, and plagiarism. Along yeah. with links to buy uh well, Yeah. ...daadwerkelijk de Satoshi Nakamoto zijn. Als hij een van die mensen was... ...die Satoshi Nakamoto hielp... ...die een deel van de sleutel heeft gekregen... Ja. ...dan is het enige wat hij hoeft te doen... ...met die andere mensen communiceren... ...en die sleutels op een goede manier... ...wat nu door de rechter zo geregeld is... ...te overhandelen. Nou, en Hierbij dan... moet wel gezegd worden... ...dat Yoshi Livo... ...ook een uh, belanghebbende is in, uh, in deze... ...omdat hij Bitcoin SP gekocht heeft... <laughs> ...in de hoop ja. dat het uh, dat misschien... Uh, omhoog gaat. Uh. Ja, zeker. Nee, maar ik heb inderdaad, ik heb er, uh, nou, ik heb er meer dan één in ieder geval. Dus uh, ja, ik, ik, ik uh, ga ze ook niet ineens uh, verkopen als hij het niet zou zijn. Uh, want ook hij heeft gewoon een visie op uh, hoe een bitcoin beter zou kunnen functioneren dan dat die vandaag functioneert. Mm. En... Uh, ik denk ja, dat als goed. 1 januari, als er geen boend, Bounded Courier opduikt met sleutels, dan denk ik dat de geloofwaardigheid van Greg Wright wel een enorme deuk krijgt. Nee, nee, want die, die, die, die sleutels die komen niet van Greg Wright, die komen van een Belg die zegt, of tenminste een woonachtige, een, een Belgisch woonachtige Engelsman volgens mij is het of zoiets, of Amerikaan, ik weet het niet zeker, maar iets met België. En het kan ook zijn dat het een Belg is die, die in Engeland woont. Ja. Er zijn um, toch nog meerdere die die sleutel hebben? Bedoel, van, ja, van nee, we, we hebben allemaal. Uh, en een ik uh, bedoel, uh, ik vraag me af hoe dat met Al gaat, Dat is overleden. Ze hebben allemaal een stukje van die sleutel. Ja, ja. Niemand ja maar, maar de geloofwaardigheid die van Greg White staat wel ter discussie bij deze deadline. Dat is net zoals als die, die priester die beweren dat uh, op 1 januari 2020 uh, Maria uh, ergens in Spanje ja. naar beneden maar, komt. Dan... Maar, Greg Reitze reputatie hangt niet af van het ontvangen van de sleutels, want die sleutels komen van iemand anders af. Als die man die sleutels levert en dan gebeurt er niks met die bitcoin, dan wel, dan is zijn reputatie te grond. Ja, ja. Ah. Ah. Maar als dat gebeurt, jongens, 1 miljoen bitcoins is 20% van de totale hoeveelheid van alle bitcoins, dat gaat een gigantische aardverschuiving in de cryptowereld teweegbrengen. Kun je niet voorstellen. Als dat echt de Bitcoin is, dan want die crack ride is zo agressief in alles, dat het een heel ander landschap gaat worden, waarin heel andere regels gaan gelden. Echt waar, dat denk ik echt. Maar uh, dus het is allemaal speculaat. Het is uh, Sinterklaas is al voorbij. We zullen 1 januari maar even afwachten en dan zal het waarschijnlijk nog wel een maandje duren. Maar in ieder geval, uh, ja, ik bedoel... Waarschijnlijk staan er, staan er 3000 man voor zijn deur met allemaal regenjassen aan en gleufhoeden op. En dan? Ja, ja gewoon voor de. Voor als trollen. Je hebt natuurlijk een hele hoop berg trollen. Ik vind het vast wel. Uh, ja. Maar ja, als die het dus wel is, dan, uh, nou ja, we will see. Of als die het wel is, ik, kijk, als die die munten verplaatst, dan is hij dus nog steeds niet Satoshi Nakamoto. Dat moet erop wijzen. Hij is niet Satoshi Nakamoto, want Satoshi Nakamoto is een verzonnen pseudoniem. En wie daarachter zat, uh, dat is niet bewezen met het be bewegen van deze munt, laat ik het maar zo zeggen. Maar dat maakt ook niet zoveel uit, maar het maakt wel uit dat uh, waarschijnlijk is het niet eens 20%, maar nog veel meer. Want dan hebben we bitcoins kwijtgeraakt van mensen. Ook oh dat, ja zeker. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat het echt een heel groot stuk... Uh, ja, maar dat uh, ja. kan je, kan je niet zomaar even dumpen op de markt. Als als Craig dat gaat doen, dan dumpt hij het wel helemaal naar nul toe even, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Als Craig Wright het gaat dumpen, dan dumpt hij het op de Bitcoin SV markt. En dan ja, komt er ja, de Bitcoin SV naar boven. Ja, maar dan nog komt er een aanbod voor van bitcoin, wat Die, over bitcoin. Bitcoin SV. Alleen als je Bitcoin SV hebt. Nee, maar hij gaat toch niet zijn Bitcoin SV-component eruit dumpen? Nee, hij koopt met al die bitcoins. Die 1 miljoen bitcoins die hij heeft, koopt hij de bitcoin. SP omhoog. Gewoon 1 tegen één. Hij en koopt met de ene tak van de vork, uh... koopt hij de andere tak van de vork Maar dat betekent dat er toch nog een enorm aanbod aan bitcoin op de markt maar, komt. Maar, want ik, de vraag is... En heeft, bitcoin heeft, cash heeft, en SP. Heeft, ja. Heeft, en heeft, diamond uh, heeft, heeft en gold. Hij gaat 5, al die vorken, gaat die takken, gaat hij dumpen. Oh ja, dat, oh zo ja, want dan heeft hij inderdaad ook een miljoen van al die andere. Dat is inderdaad helemaal interessant, jongens. Ja, oh, daar had ik niet eens over nagedacht, hé. Wauw. Ja, dan ja. hebben in principe als die munt bewegen, hebben alle Bitcoin voor een probleem in dat op. Maar dat wordt wel gaaf. Oh, of hij gaat, gaat ze uh, uh, ja. allemaal naar een burn sturen. Dat kan ook nog, hè? <laughs> nou, maar dat zou, het zou onverstandig zijn als hij ze in één keer dumpt denk ik. Want dan, er is gewoon geen orderboek voor. Nee, maar zou hij nu uh, ineens uh, behoefte hebben om een miljard dollar op zijn bankrekening te zetten? Nee, ook niet. Nee. Ik denk dat hij veel meer behoefte heeft om die Bitcoin SV van hem boven een Bitcoin prijs te laten staan. Ja, maar daarvoor moet hij ze wel dumpen. Misschien dumpt hij ze alleen om ze omlaag te krijgen, die andere. Bi hij dumpt zijn bitcoin voor bitcoin cash. Hij heeft dan, hij heeft toch nog veel meer bitcoin cash. Of Sorry, niet bitcoin SV zeg ik verkeerd. BSV. Zijn eigen BSV. Ja, maar dat maakt niet uit dat hij dat tegen die andere dumpt. Hij dumpt het gewoon. Er komt een aanbod beschikbaar. Want zoveel bitcoin SV is er niet om dat allemaal op te kopen. Nee, dus gaat de prijs van een bitcoin SV hm. naar één bitcoin per bitcoin SV. Ja, maar dan denk ik dat, er, dat de prijs van bitcoin in euro's ook heel erg hard omlaag gaat. Waarom? Maar dan moet je wel bitcoin SV hebben om te kunnen verkopen. Uh, uh, waarom? Zullen, ja, als hij het, al... zien, als die het alleen dumpt. Maar ik denk dat hij, als hij een beetje hekel heeft aan, uh, aan Roger Veren bijvoorbeeld, dat hij ook zijn bitcoin cash wel tegen euro's en dollars dumpt. Tuurlijk, ja. Zeker, ja. En dat, dat zal, als jij ineens over een miljard beschikt, tuurlijk pak je dan minimaal 100 miljoen eruit. En dan gaat mm -hmm. de gigantische klapper naar beneden veroorzaken. Maar ja, we zullen zien. We hebben nog meer berichten. Ja. Dus, uh... Ik denk dat nou, er nog uh... wel iets uh, aan ontbreekt aan deze sleutel. Uh. Ja, uh, uh. Ik denk dat er niks dat gaat betreft... gebeuren. Wat dat betreft uh, zitten we er al dicht op. Ja, uh. mm. Nog een paar nachtjes slaap mensen. <laughs> Goed, hey, dan, gaan we de... ja. dan gaan we even naar Snel. Want die is eindelijk, uh, laat ik het even netjes zeggen. Die heeft even moeten opstappen. Staatssecretaris Snel. Ja. ja, van de belastingen. Ja. ja wat ik zo uh, ja, frappant vond, dat uh, media die schrijven met een enorm uh, gevoel van empathie voor deze meneer. Uh. zag ik in het AD staan, stond er bijvoorbeeld van uh, gezocht. Uh, iemand die uh, wer werkweken van 80 plus uren maakt en uh, gegarandeerde kop van jut is. Mm -hmm. dat, zo wordt het uh, gezien de, alsof je ja, een, een enorm slachtoffer bent. En het, ik vind het altijd wel jammer als de, als de media schrijven uit het oogpunt van de heersers en niet vanuit het oogpunt van de belastingsslaven. Nou, in ieder geval, dit artikel wordt ook nog wel even. Dit is van de NOS. Ik wordt ook nog even stilgestaan bij het leed uh, wat. Uh... ...de belastingdienst aangedaan heeft bij sommige mensen. En uh, de, de, de, de, komt er komt uit een soort beeld naar boven van... Ja, ...dat eigenlijk stelletje psychopaten zijn die daar werken, weet je wel. Die grappen maken over hun slachtoffer. En die dan, ja, dat, uh, is, is ja dat is niet een beeld dat wij naar boven krijgen... ...maar dat is niet het beeld dat de gemiddelde lezer waarschijnlijk naar boven krijgt. Nou, nee, ja. Hij had dat imago van een technocraat. Nou ja, dat is niet zo... Ja, dat is niet zo negatief. Dat is gewoon van iemand die, uh, ja, een, een cijferneuker of zoiets. Maar ja, maar als je het zo doorleest dan zie je wel van uh, dat hij totaal, ja... Hij staat hier hij heeft een indrukwekkende carrière. Maar in Den Haag was hij een grote onbekende. Maar ja, de indrukwekkende carrière, dat is allemaal positief weer zo. Ja, ja wat is er nog te hè als je het dan verder leest, dan, dan, dan, dan, dan komt er wel een beetje een beeld naar boven dat hij totaal uh, gevoelloos is voor uh, ja, wat hij de slachtoffers aangedaan heeft. Weet je wel. Ja, dat zal hij ongetwijfeld zijn, ja, dat geloof ik wel. Maar... Ja. maar dan ook degenen die daar werken bij de Belastingdienst, dat dat ook uh, totale socio en uh, psychopaten waren. Dus die, die, ja, uh, je, uh, ja. dus dit stukje, dit zinnetje, terwijl ambtenaren in onderlinge e-mails grapten over afpakjesdag. Oh ja Dat is wel raar, uh, dat, dat, dat die mensen zo weinig empathie hebben, dat ze inderdaad gewoon lol hebben over het ruïneren van mensen. Ze hebben kennelijk nooit het idee dat zij, dat, dat hun ook zou kunnen gebeuren, zo, dat nee, zij een keer in die schoenen dat, zouden kunnen staan. Die vinden dat terecht, want volgens hun bewijs is dat een wanbetaler of een, een, een, een, een weet je wel, die, die, ja, ja. dat is gerecht. Dat wordt nou, het een regeltje, bewijs, zeg maar. Dan het dan is dan een regeltje. Bewijs. En uh, als het een Jood ja. is, moet hij de gaskamer in. En als hij dat uh, probeert te ontwijken, dan is het een crimineel. Nou, ze is geen bewijs, hè? Het was gewoon allemaal als waar het, iedereen was bij voorbaar verdacht. Maar, maar dat een, is standaard en, bij de ja, Belastingdienst altijd. Ja. Die zeggen altijd, je bent uh, beschuldigd tot je, je onschuld bewezen hebt. Ja. ja, maar de mensen die zo praten, die doen dat omdat ze vinden dat het gerechtvaardigd is, dat ze het gaan afpakken. Nou, je moet ook nog niet, uh, niet vergeten van mensen die bij de Belastingdienst blijven werken. Die mensen daar die daar uh, die onderzoeken deden, die, die waren al, er al wat langer in het systeem. Die waren opgeklommen. Maar je hebt heel veel mensen die bij de Belastingdienst gaan werken, die, die gaan uh, huilend weg, want die kunnen er gewoon niet tegen. Want die, is, die worden de hele dag alleen maar klagende mensen, huilende mensen, mensen die tot. Helemaal uh, tot wanhoop zijn. Ja, en degene die, die, die, die zoiets hebben van, nou, ah, dit doet mij helemaal niks. Of sterker nog, dit vinden wij wel leuk. Hiervoor werk ik helemaal. lastig De Even natuurlijke selectie die daar plaatsvindt is niet zo goed, ja. zeg jij, ja, ja. Nee, de, de natuurlijke selectie die daar plaatsvindt is gewoon dat de, de echte bullies, de echte sociopaten, die blijven. Ja, ja, en die krijgen een bepaalde positie daar. Dat is waarschijnlijk ja. ook wat er bij Facebook-moderatoren gebeurt Die dan. Uh, <laughs> <Yeah. laughs> Degenen die echt genieten van uh, dieren die gekookt worden, filmpjes, die, die uh, houden het wel uit. Hè. De rest ja, ruikt ja, af. Ja. Van waar. Ah, wat ik ook triest vind is dat ze dan als ze dan in het beklaagde bankje komen te staan zelf, dat ze dan opeens zeggen, ja maar ik heb al heel vaak aan de bel getrokken en uh, en uh, naar ons werd niet geluisterd en uh, we zeiden al dat het mis is en dan denk ik, ook, dit is ook wel laf hè. ze hebben het over afpakjes dag, maar uh, dan wel um, <coughs> ja dan als ze opeens onder in de vuurlinie zitten dan, uh, dan is het opeens uh, ja ik, uh, ik heb altijd het zo... Ja inderdaad, hier gaan we ze niet gewoond. Dit beste samenvatting die dit gelijk duidelijk maakt. De Godwin is gevallen, de Godwin is gevallen, er hoort een jingle bij. Ja, we gaan even naar wat we een kort gemaakt We gaan we even naar Isa toe. Maar hij is geen Eerburger meer. <laughs> ja. Wat een mooi bruggetje dit, zeg. Ja, ik <laughs> kan er ook niks <laughs> op doen. Het <laughs> is al, al vaker ter discussie geweest, maar hier dit, dit is wel heel uh, prachtig, want hier zie je wat voor meer neukers die ambtenaren zijn, dat ze vaak dus niet eens door hebben hoe ze hun eigen regels moeten interpreteren. Nou, in ieder geval, uh, Hitler is in uh, 1932 ereburger geworden van een of andere plaats in Oostenrijk. Doet verder niet hoe de plaats heet. Maar. Wolfsberg. Ze dachten, <lacht> Wolfsberg. Nou, nee, de plaats is opgestopt door Wolfsberg. Uh, het hoorde was eerst een andere gemeente, maar die is ja. ingelijfd door Wolfsberg. Ja, hij is berg. En, ja. ja die <lacht> Berg. Ja, die Berg. Ja. Alleen, ze, ze dachten, het is vaker ter discussie gekomen: van, uh, moeten hem even niet de ereburger afmaken. Maar ja, euh, ze dachten van nou ja, als hij dood is, dan is hij al eerburger af. Maar ja, dan kwam het na een tijdje weer ter discussie. Euh, Moeten we het ook niet zelf even met het hamertje slaan of zo, weet je wel. Ja, ik kan me voorstellen hoe de, hoe de gevoelens daar werkten. Want ze dachten natuurlijk, op het moment dat wij dat doen, dan is er gelijk aandacht voor. Dat willen wij eigenlijk liever niet. Ja, dat, dat kunnen zeiden. Ja. ja, goed. Leuk om ah, ja, te weten dat wij geen. Ik heb standbeelden van Stalin. En uh, dat is allemaal nog geen probleem. En Guevara en al dat soort figuren. Ja, mensen lopen zelf een T-shirt van hem. Ja. ja. Maar rekening, uh, waarom zie je nooit mensen met Polpot lopen? Vraag me dan af. Met wie? Polpot. Oh, Polpot. Nee, Pol ja, ja. ja Pol -pot. Nee, die zie je eigenlijk inderdaad inderdaad uh, heel weinig. Heb je wel mensen gezien dan dat Maar ik zou hem ook niet herkennen, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe die eruit ziet, pompot. Ja. <laughs> ah, hij herkennen, herkennen ze het wel? Dat is wel? Ja. Uh, ja. Het valt me wel altijd op dat veel van de socialisten hebben altijd een snor, hè? Hmm. Maar goed, uh, ja, we gaan even nog verder naar de berichten. Even kijken waar ik ook alweer was gebleven hier al. Ja, we gaan naar uh, de 30-uurige werkweek, de nieuwe norm. Het oh. voorstel van de CNV. We werken te veel. Ah. Ja, gaan dat is natuurlijk aan het Joshi, je werkt te veel. <laughs> Josje, je hebt bij een baan hard. genomen. Hoeveel uren is jouw baan, Josje? Uh, nou, dat is gewoon een... Het is een lifestyle, hè. <laughs> nou ja, ik denk toch wel... dat ik dat vaker uh, in de week moet gaan doen. Mm. Ja, ik uh, vond het nogal... vreemd dat de FNV denkt... gewoon van, oh, weet je wat... Wij uh, moeten gewoon lobbyen... en we moeten gewoon een beetje strijd voeren... en uh, ja, als we maar gewoon... flink de druk op de ketel houden... En, dit is typisch de FNV of, of ja, ja zo, of, uh, de vakbonden. Dat ze denken dat je ja, dat je gewoon uh, kortere werkweek uh, kan krijgen. Oh hier staat die. Uh, door uh, flink strijd te voeren. En dan, dan kan je ook zeggen, ja, waarom niet gewoon tien uur joh? Waarom gewoon uh, waarom uh, hou je het bij 30 uur? De 10 uur is toch nog fijner. Maar um, ja, het is ook dat ze helemaal geen idee hebben dat dat negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de concurrentiepositie. Want uh, als je dat afdwingt, ja, dat, uh, ja het, is, het is niet, je kan niet de economie vooruit helpen door continu werkgevers onder druk te zetten om een kortere werkweek of een hoger salaris te hebben en ja, zo komen we langzamerhand vooruit. Nee, zo, uh, zo uh, raak je langzamerhand je, je positie kwijt in de wereld. Uh. Want dan blijkt opeens dat alles wat je importeert is veel goedkoper. Uit China bijvoorbeeld. En uh -huh. ja, dat is ook een van die redenen waarom dat er niet zoveel inflatie uh, optreedt. Dat was in de dat dingetje ja. van uh, Gerald Salenti deze week. Er stond een leuk artikel op biflatie.nl. Dus, uh, uh -huh. Maar goed. Uh -huh. Ja, nou, dat is waar inderdaad. Uh, dat, ze kunnen een heleboel geld drukken en zolang die Chinezen maar denken nou, wij, wij, wij, wat zijn wij een volk dat we heel Europa en Amerika allemaal telefoons mogen leveren en allemaal uh, consumptiegoederen. Ja, en dan verzamelen ze een heleboel uh, dollars en euro's waar ze eigenlijk mee blijven zitten aan het eind. En uh, ja, en ondertussen ben je hele economie kwijt, want ik heb wel eens begrepen dat ze in China tien ingenieurs opleiden voor elke uh, advocaat en in Amerika tien advocaten voor elke ingenieur. Dus ja. Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel, het is natuurlijk toch allemaal secundair dat je een beetje strijd gaat lopen voeren in rechtbanken over, over ja, een claim. of daar, daar schiet de samenleving eigenlijk niks mee op. Nou, ja, een plaatje hebben ze natuurlijk zo'n standaard arbeider die met een hamer een, een tegel in de straat staat te timmeren. Maar het moet, ze vinden dat het een nieuwe norm moet worden. En het ja, is ook al, de uh, Oostenrijkse school die denken daar ook wel anders over. Want er wordt wel eens gezegd van nou, ik weet je wel dat Molyneu dat een keer zei geloof ik, over Canada. Toen zei de Canadese premier die zei: Universal Healthcare is a Canadian value. En toen zei hij zei van nee, dat is geen Canadian value, want anders zou er geen dwang nodig zijn om het af te dwingen. Dat betekent juist dat het geen Canadian value is. En dat geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld dat ze in Frankrijk heel veel vakantiedagen hebben. Dat wordt dan afgedwongen door de overheid en zeggen ze, ja, die Fransen zijn zo lui. Nee, die Fransen zijn enorme harde werkers kennelijk, want ze moeten gedwongen worden om zoveel vakantiedagen te nemen. Zo kan je dat allemaal uh, allemaal omdraaien eigenlijk. Uh, uh, uh. In Nederland hebben we dan die 40 uur van weten. Dat is ooit als een tijdelijke maatregel 1980 ingevoerd. En daar zitten we nu nog steeds mee. Dat houden ze zin dat als je boven de 40 uur gaat werken, dan word je zwaarder belast. Het is zelfs zo dat als je ergens tussen de 40 en 50 uur uh, gewerkt hebt, krijg je net zoveel als uh, 38 uur of zoiets. Okay, ja, maar dan verwachten dus, dus, dus eigenlijk ja. dat als ze mensen vrijlaten dat ze dan kiezen voor een, het hoogste salaris met een zeven dagen werk, werkweek of zoiets. Uh, uh, ja, dat is helemaal niet het geval volgens mij. Het is gewoon, als je goed kan leven van je salaris, dan wil je vanzelf wel wat minder gaan werken. Ja, ja. het was uh, Job ten Naal die uh, de, dat idee toen, uh, de, de ballonnetje toen opliep, ergens aan het jaren zeventig geloof ik. Hij zei, uh, het, het, rond 1980 was er ook zo'n uh, recessie geloof ik. Toen, ja, had je ATV dagen, toch? Arbeidstijdverkorting. Dan kreeg ja, ja, ja. Wat er dan gebeurde, dus dan moest je maar 38 uur werken in de week in plaats van 40. En dan de, wat er dan in de praktijk gebeurde, dus dat die twee dagen, twee uur per week, die werden dan allemaal opgespaard en dan kreeg je gewoon een extra vakantiedag voor en je bleef gewoon 40 uur in de week werken. Dus dat was eigenlijk uh, het gevolg hiervan. Ja. Ja, ja, de de twee dagen uur, je werd ook nog zwaarder belast als je boven die 40 uur ging, hè? En mm. dus, uh, nou, dat was, uh, Job en Al die zei toen van, ja want het, moet e het werk moet eerlijk verdeeld worden. Je hebt mensen die, mm -hmm. die maar twintig uh, uur werken en die zouden veertig uur willen werken. En dat kunnen ze niet, want je mensen hebt die zestig uur werken. En dat is allemaal eerlijk. Dat moet gelijk getrokken worden. <laughs> maar er zijn mensen die gewoon twintig uur werken omdat het gewoon niets nuttig zijn. <laughs> bij, bij een vakbond weet je wel. En oh, er zijn mensen die gewoon kei kun je heel veel uren krijgen, omdat ze gewoon goed presteren, weet je wel. En ze willen dat graag, weet je wel. Als je die 60 ja. uur werkers gewoon maar vastbindt op een stoel met van die leren riemen, dan gaan die mensen die 20 uur werken, die gaan vanzelf 40 uur werken. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar goed, dat ze daarna gekabelden, zeiden, ja, het was ooit een idee. Kom, kom van je op de NL? Dus toen door de, de jaren tachtig hebben de. de CDA denk ik geloof ik uh, weer wat uitgebouwd of zo. En het is daarna nooit meer afgeschaft. Het, het was een tijdelijke maatregel, net als het kwartje van kop, weet je wel. Ja, zoveel van die dingen. Dat is niks zo permanent als een tijdelijke maatregel van de overheid. Hè? ja, uh, uh. ja. Ja, maar ja, wat ik ook nog een beetje krom hiervan vind, van, dan, dan zie je ook weer een beetje empathie bij die CNV, man. Want uh, heel veel mensen die werken gewoon keihard, omdat ze allemaal schulden hebben bij de Belastingdienst, weet je wel. Ik ken er een paar, die, die, die moeten gewoon heel 70 uur in de week werken, omdat ze allemaal, uh, allemaal belastingschulden hebben, omdat ze ooit iets fout hebben ingevuld, weet je wel. Ja. En ik ken zelfs iemand die was... Uh, uh, die moest dus heel veel overwerken, maar die had nog een uh, zoontje van, uh, van een jaar of tien. En toen kwam er een ambtenaar langs en die beboette haar, want ze zat al met allemaal schulden van de belasting. Er werd ze nog eens extra beboet, omdat ze de zoontje thuis alleen had uh, laten. Uh, die, die was gewoon alleen. En dat schijnt dan niet te mogen of zo. <laughs> dus ze kreeg nog een extra boete erbovenop. Ja, ja. Maar ze maakte die openuren om de schulden af te betalen van de Belastingdienst. Ja, precies. Ja, ze ja. kunnen je op een gegeven moment zo in de tang hebben dat je gewoon met geen mogelijkheid meer uitkomt. En is... ja. Ja. Nou, dan zeggen ze, ja, heeft u nog een zoontje, want Demming uh, heeft nog iets nodig. Ja. <laughs> we zien hem opeens een mogelijkheid om, uh, om uit schuld te komen. <laughs> ja, waar ja, uh, goed. Ja, we hebben nog meer uh, berichten. Dan gaan we naar uh, zeven voedselbedrijven, beboets voor. Vormen van een appelmoeskartel. Dat is een mooie woord voor vandalen. Dus het is volgens mij een boemer geworden. Maar dit appelmoeskartel. Wat is dat dan? Een? een woord van het jaar. Appelmoeskartel? Nee, die is er niet geworden. Het is boemer geworden. Oh. Ja. boemer. Hey, boemer. Ja. ja, dit is wel belachelijk. Dat is de autoriteit, consument en markt. En die heeft in samenwerking met de Franse mededingingsautoriteiten dus een zeven voedingsbedrijven boet voor concurrentievervolgende afspraken bij de verkoop van appelmoes. Dat meldt de ACM woensdag. In totaal werden boetes uitgedeeld van 58,3 miljoen euro. Oh man. Ja, Oké, okay, worden de nou de mensen, de slachtoffers van kartel, hiermee gecompenseerd? Nee, maar dit is natuurlijk helemaal geen kartel, want het zijn natuurlijk helemaal geen slachtoffers. Mm -hmm. Dus. Uh, maar uh, oh, er was een Nederlands bedrijf, Coros bij betrokken. En Coroz is vrijgesteld van de boete omdat het bedrijf het kartel onthulde aan de Franse marktautoriteit. Nou, hey, daar ben je blij mee. Ja, Nederlanders, de NSB'ers weer van de. <laughs> maar kijk, het, het hele verhaal is natuurlijk dat een kartel, dat is. Er staat de gezegd, gezamenlijk hadden de bedrijven meer dan 90% van de markt in handen. Maar je kan altijd zeggen, de markt van wat hè? Want die markt is nooit te definiëren. Je kan bijvoorbeeld bij, wij zeggen bij, he, heb je. Coca-Cola heeft 90% van de markt van cola's in handen of zo. En dan kan je zeggen, ja, maar, heb, maar als je nou wat breder neemt, dan markt van frisdranken. Dan, en, en de, de, dan neem je ook wel nog de, de markt van fruitsappen erbij of zo. Hoe, je kan die markt zo groot en zo klein maken als jij wil, want er zitten geen grenzen aan een, aan een product. Dus je kan zeggen de markt voor vliegtuigen, maar je kan zeggen de markt voor, voor vervoersmiddelen of zo. of voor, Je kan het altijd groter en kleiner maken. En dus, dat, dus dat kartel, ja, je kan altijd klein genoeg gaan en dan zeggen dat een bedrijf een kartel heeft en ze, en ze een boete opleggen. En uh, ja, wat er bekend is van prijsafspraken binnen bedrijven is dat het in de geschiedenis dat het nooit lang stand houdt omdat er altijd één partij is die denkt van nou weet je wat. Als ik het nou iets goedkoper maak of ik lever iets meer appels, appelmoes. Dan uh, krijg ik, win ik een marktaandeel en dan verdien ik gewoon meer geld. Dus de, de hebzucht alleen al zorgt dat er eentje dat er vastgespeeld wordt op kartels. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij dat OPEC oliekartel. Dus dat, dat notoire zijn er heel veel bedriegers die stiekem gewoon meer leveren dan ze bij die, die productieafspraken hebben toegestaan. En moeten dat doen tegen een lagere prijs. Dus je hoeft helemaal geen anti wetgeving te doen. Want ze echte uh, afspraken die vallen altijd vanzelf uit elkaar. En het is vaak dat dit dan kunstmatige dingen zijn, omdat ze, ja, ze kunnen oh, de markt, de grootte van de markt, kan je, uh, je kan zeggen appelmoeskartel, maar je kan ook toetjes zeg maar, dan is er dan zeggen hebben ze een marktaandeel van 90% op toetjes, nee, oh, dan kunnen ze niet beboeten. Nou weet je wat, dan verkleinen we het gewoon van toetjes naar appelmoes. Nou ja, dan zijn er zeven bedrijven die 90% van de appelmoesmarkt in handen hebben, ja dan, uh, dan ga je ze een boete opleggen. <middels> Want dat waarschijnlijk doorberekend in de prijzen. Of niet? Ja, die boetes. Ja, dat, uh, uiteindelijk betaalt de consument natuurlijk altijd alles. Uh, uh -uh. Gewoon een extra vorm van belasting dit. Uh. Ja, ik denk wel. Ja. Appelmoes is een vrij uh, uniek product wat dat betreft. Want jij zegt die markt kun je zo groot maken en bepalen wat je zelf wil. Maar er is geen echt surrogaat product voor appelmoes. Er is geen... Ja, maar dat bedoel ik met toetjes... Van. Als je begint met toetjes, dan zeg je, oh, uh, wie heeft er de, de toetjesmarkt in handen? Ja. En oh, dan, mayonaise, saus, kan ook. Appelmoes. Ja, maar, de, maar dat kan je dus ook zeggen. Je kan zeggen, is er een monopolie of een kartel op het gebied van, uh, van de sausen? Uh, nee. Ah, ja, maar dan, dan gaan we alleen naar de mayonaises kijken. Maar als je alleen naar de mayonaises kijkt, en uh, dan kun je alleen naar de light mayonaises kijken, en op een gegeven moment heb je wel een kartel te pakken. Nee, maar ik breng het op omdat uh, het lijkt mij vrij moeilijk om in een markt als die van Appleboost, uh, als nieuwkomer je te vestigen. Want ten eerste moet je dus opboxen tegen een hele lage kostprijs. Want het is allemaal super, super efficiënt uh, Weet je wel, die bedrijven die drukken zo uh, een miljoen pakjes in een minuut. Nou ja, hè, bij mij is het van spreken. Maar... We maken het toch een ander maar maar als je want Als je al zegt. Je... Ze hebben een hele ja, lage kostprijs waar je tegenop moet boksen. Dan, dan, dan heeft de consument toch geen probleem meer, denk ik. Want dan zeg je eigenlijk al, de, de, mar, de marges zijn zo dun en de, en de optimalisatie is zo ver doorgevoerd dat, er, bedoel, dat je er als nieuwkomer niet tussen kan komen. Ja, want maar dan heeft de consument geen probleem mee. Nee, maar de, de, de, het is zo efficiënt geworden dat voordat je in die markt kan participeren moet je een hele grote investering doen om ja. gelijk te komen met je competitie. Ja, natuurlijk. Um, ja, dus, ja, nou ja, goed. Ja. Maar dat is geen probleem. Als je, het ene verhaal is: als die bedrijven echt exorbitante winsten konden behalen. door, uh, uh, hun, ja, hun verkoopprijs ver boven de kostprijs te doen. wat je dan krijgt, is dat dan een, een grote kapitaalsinvestering voor een nieuwkomer gaat lonen. Want die, die investeerders die kijken altijd van waar zitten de dikste winstmarges. En als de dikste winstmarge bij appelmoes uh, zijn. Om wat voor reden dan ook. Dan zeggen ze nou misschien moeten we daar dan uh, inspringen in die markt. En dan, dan dus de, de winst die kilt zichzelf eigenlijk. Hoe hoger je de winst maakt. Hoe, hoe meer een magneet dat is voor het kapitaal en arbeid. En ondernemers die daar naartoe komen naar die markt. Ja, uh, het ja. rare is ook altijd aan zo'n zo karteltoestand er is zo'n zo grapje over van, uh, van de drie van die mensen die zitten in zo'n sovjet uh, kamp En uh, die, uh, uh, die, ja, die kregen dan, te, uh, die zaten met elkaar te praten waarvoor zit jij in, een, in, zo in de Gulag. En die ene zei van nou ja, ik kwam altijd uh, te laat op werk en dan zei ze dat ik een profiteur was. En, en uh, toen werd ik in de Gulag gegooid en die ander zei oh ik kwam altijd te vroeg en toen werd ik verteld dat ik een uitslover was. En uh, toen werd ik ook in de gulag gegooid. En die, en die derde die zei: oh, maar ik kwam altijd op tijd. En ik werd beschuldigd dat ik een Westers horloge had. En dan werd ik ook in de gulag gesmeed. En die iemand die vertelde, die zei dat, nou dat grapje, die, had dat, die haalde dat grapje aan voor een aantal kartelloyers. Uh, Anti-kartellui, van dit soort uh, beboeters. En uh, die zei: Ja, je kan je eigenlijk precies uh, dit grapje kan je doen voor kartels. Want als. Als een bedrijf hogere prijzen rekent dan de rest, dan, uh, dan worden, krijgen ze een boete en uh, worden ze straf opgelegd omdat ze woekerwinsten uh, ophalen. Uh, als ze een lagere prijs rekenen dan ieder ander, dan krijgen ze een boete omdat ze dumpen. Als ze precies dezelfde prijs rekenen als die andere, dan krijgen ze een boete omdat ze een kartel vormen. <laughs> dus je kan geen enkele prijs leveren, bent, uh, voor de, volgens de overheid ben je altijd de sigaar. Ja. And, uh, en hij zegt toen wel dat toen hij dat grapje maakte, ik geloof dat Walter Blok was, toen zei hij van uh, ja, toen, er waren niet veel mensen die er lachten toen in die zaal. In het eerste grapje lachten ze wel, maar, maar toen, het, uh, toen hun eigen beroep daarin gezet werd, toen was het opeens wat stiller. Ja, maar meer agenten krijgen ontslag om uh, integriteit. <laughs> ik vond het wel een grappigere titel, want het suggereert een beetje van uh, ja, meneer... Uh, ik moet u ontslaan want u heeft te, te veel integriteit. Okay. Je, wordt, je wordt ontslagen om je integriteit. Dat, dat zegt de titel eigenlijk, toch? <laughs> dus als je bij de politie wil overleven, moet je geen integriteit hebben. Ja, of dat er iets mis was met hun integriteit. Ik heb niet idee dat er nee, bij de Metro Nieuws een stiekem een de titel zit te maken. Nee, maar om een integriteit het kan ook zijn dat gebleken is dat die integriteit te laag was. Ja, dat, dat, dat is het ook natuurlijk. <laughs> Als je het artikel leest, dat is, dat is ook het artikel. Maar, maar ja, maar aan het titel... daar, waarom ben jij daar in banken verloren? Ja, ik was te integer. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Ja, bij de politie hey, word de hele je ontslagen onder je integriteit. Hij gaf de hele tijd, als mensen daar aangifte kwamen doen, dan lieten ze meteen even alle gevonden voorwerpen zien. <lacht> ik denk ook, Heeft als, als die te de als, de de zijn 134 agenten. Ik denk ook, als die agenten gaan solliciteren bij een volgende baan, dan zeggen ze: waarom ben je bij je vorige baan ontslagen? Nou, ja, ik had het gewoon uh, ja, vanwege mijn integriteit. <lacht> dan suggereer je eigenlijk van, uh, nou uh, ja. Maar ik wil je wel aannemen, want ik heb gewoon zoveel integriteit. Ik zeg gewoon, ik heb zoveel integriteit dat ik het eigenlijk gewoon door kan verkopen aan anderen. Ik heb er gewoon overbloed eraan. Net zoals die, zoals die priesters van vroeger, met die aflaten. Ja, ik denk dat die toch een tegenovergestelde bloed wordt. Ja, nee, dat, uh, dat begreep ik ook wel. Maar ik vond het uh, wel grappig. Maar uh, staat hier de meeste disciplinaire ontslagen al dan niet voorwaardelijk We werden gegeven voor overtredingen in de, vorm, in de norm van de norm in de privésfeer? Lekker misbruiken of achterhouden van informatie. Ja, er was een agent ooit in Brabant. In, volgens mij was het in Breda een beetje lokaal. En die ging dan bekijken uh, als er dan een, een vrouw weduwe was geworden eh? door iets... <laughs> Oh dan riep hij daar gewoon langs. Zei hij, Goh, wat vervelend allemaal dat dat gebeurd is. En dan op een gegeven moment had hij een relatie met die vrouw. Mm -hmm. oh. En dat is zo'n paar keer gebeurd. En toen is er op een gegeven moment een vrouw en die zei: Ja, maar wacht eens even. Hoe kom je nou eigenlijk hier precies mij troosten? Want hoe weet je dat allemaal? En toen is dat aan het licht gekomen. Hij schoot die mensen zelf dood of zo? Nee, nee, dat niet. <laughs> Alleen dan, ging hij dan wist hij wel die controle. Geef in de database. Die een beetje instabiel was en een beetje troost nodig had. Mm. Ja, wat ook wel apart is, in het artikel staat dat de politie wil transparant zijn over de schending van de integriteit binnen de eigen gelederen. En dan komt er gewoon een foto en naam van alle <laughs> Nee, dat dan weer niet. Nee, ja, ja, ja, ja. Dat, je, dat je weet welke mensen je voor moet uitkijken. Ja, pas op, hij nee. heeft dit gedaan. Heeft dat. Het deksel ja, ja. blijft steeds van de doofpot. Deze man die stel... troost weduwen. Ja, stel 5 kilo kook troost en uh. Nee, maar er staat er, dit is de quote, het geweldsmonopolie, de handhaving van de regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Dit ja, ja, ja. Zo wordt het altijd gezegd. Dat, uh, ja, omdat wij uh, bovennatuurlijke krachten hebben, moeten wij uh, enorm uh, grote verantwoordelijkheid tonen. Ik zou toch wel afvragen, ja, staan? Deze, als je van jezelf weet dat je een psychopaat bent of sociopaat, dan zie je toch wel een dilemma, want waar wil je gaan werken? Bij de politie of bij de belastingdienst? <lacht> ja. Dat, een, dat ligt eraan, dan ben je een denker of een doener. Ja, uh, ja. Ja. Volgende artikel. Maar, ja, ja, ja, ja volgende artikel, dan uh, blijven we nog even bij, bij de, de politie. Ik had gehoopt dat ik een leuk bruggetje kon maken. Misschien kunnen jullie het even doen. Maar uh, ja, ze snuffelen uh, schoolkluisjes. Oh, wat vinden ze daar? Uh, snel. Nou, een, uh, ze hebben een slapende scholier gevonden. En die, hadden dan, die, had, die wisten dat dat ging gebeuren, denk ik. Dus die hadden dan een greintje uitgehaald om daarin uh, oh. te gaan slapen in het uh, kluisje. Maar wat ik gewoon. Ik ja, heb daarna weer... Rita Ritalin voorgeschreven geschreven na die actie. En toen is het gewoon weer doorgegaan. Nou, ja, het <laughs> je gewoon weer verder. Ja, wat ik wel. Wel apart vindt dat, dat de politie gewoon ondanks de enorme werkdruk... toch nog tijd vindt om naar school te gaan... en daar kluisjes van leerlingen te gaan doorzoeken... om te kijken of ze daar geen vuurwerk in hebben liggen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is om ze nadat ze dan van die school af zijn... de angst in te hebben geprent ja. dat ze ooit mogelijk een kluisje weer wordt geopend. Ja, dat, dat, dat de politie... Dat ze geen persoonlijke eigendom hebben, dat is het eigenlijk. Dat ze geen, ja, geen bezittingen hebben, omdat alles altijd voor de politie uh, weg te graaien is. in een openbaar gebouw of een kluisje. Nou, dus uh, ja, ik denk dat dat inderdaad een boodschap is. Ik heb ook wel eens gehoord van uh, collega's die dan kinderen hadden die, die gingen op excursie naar de gevangenis toe. Dan word je even rondgeleid met je school door de gevangenis. Van uh, even aangeven: van ja, eh, jongens, hier kunnen we jou zo inknikken. Dus uh, dat je even weet. Uh, voor wie je moet buigen. Ja. Maar het is natuurlijk allemaal verpakt in een mooi educatief verhaaltje van uh, nou, je leert er wat en zo. En er werd ook niks aangetroffen overigens. Hè, in de kluisjes. Dus uh, allemaal weer verspilde moeite. Ze hadden ja. beter? Boeven kunnen gaan vangen, zeg ik dan. Ja, maar weet je dus ja. niet, want misschien hebben ze ook nog voorlichting gegeven, die dag. Seksuele ja. voorlichting of zo. Toen legde die agent zo uh, en zegt: kijk, dit is mijn andere geweer. <laughs> nee, ik ben... Met, euh, zo heb je seks met ha handboeien ofzo. Dat is, euh... Oh ja, seks met handboeien en dan ik het even vol schieten. <coughs> oh man. Uh, <h entscheiden> misschien hadden ze gehoopt een uh, vuurwapen aan te treffen, net als bij de kinderen van Halsema. <laughs> en een Ja. Uh, uh, Robert Oei, even een kleine anekdote. Mijn, uh, ik, ik, weet, ik weet toevallig mijn volkskundige die mij uh, eruit gevonden heeft, op de dag des Dat was ja, was dat ik, joh, hey, Johan, ja, een kutmerk. Kutmerk, ja. <laughs> ja, die, heet, uh, die heet ook Oei, en uh, dat bleek dus inderdaad dat uh, hij dus de, Robert Oei de zoon is. Van, uh, ja. Jouw verlof, weet jouw deskundige? Nou ja, Jij, nou, mijn uh... moeder die weet dat, omdat zij in hetzelfde ziekenhuis heeft gewerkt. Dus, uh, Mm. Dus je kende ook uh, die man. Uh, ja, goed. Maar even uh, een zijdingetje. Uh, in ieder geval uh, de Robert, backstory. Robert, Oei, Robert Oei is de man van Femke uh, Halsma. Oh, en je daar uh, iets over? Ja, hij is het allemaal in voorbij gegaan. Een groot schandaal hoor, wat er gebeurd is. Ik ben een bruggetje aan het maken, Johan. Ah, oké, oké, oké. Maak hem af. Nee, jij moet hem afmaken. Hebben okay, we dan iets komen. over die Oei? Ja, ik krijgt een taakstraf. Oh, vertel. Ja, dan hoeft uh, Halsma niet afgezet te worden. Van um, <laughs> 40 uur. En dat had te maken met dat uh, pistool waar uh, die kinderen mee, van hun mee uh, rond hebben lopen zwaaien. Ja. Zoontje toch? Zijn schuld. Zoontje, oh ja. Zoontjes. Halsma had er niks mee te maken. Uh, nee, nee. Nee. Ik ga met het, het niet schoenwoest. Uh. <laughs> Maar het verhaal is, hij was, inge hij was ingebroken op een woonboot. En hij liep daar met een pistool te zwaaien. En toen kwam de, uh, de politie geroepen, omdat hij uh, geluidsoverlast was. Toen rende hij weg, gooide hij het pistool weg. Ook al niet al te slim, dat heeft denk ik van zijn moeder, de, de intelligentie. En uh, ja, toen, uh, toen zei hij van uh, de politie natuurlijk van, hé, hey, hoe kom je naar het pistool? En toen zei hij uh, van mijn vader. En uh, ja, ja, die beweerde weer zijn moeder moet ze ja, ja, ja, Dom. Kijk hoe de ze de reageren, de politie heeft, ja, is die politiemensen. Heeft hij geen immuniteit of iets? Was het wel, ja. Onschendbaarheid. Onschendbaarheid? Ja. ja, mijn moeder heeft heel de kluis vol liggen met kernwapens. Ja, mitrieurs. Uh, gewoon om, de om te voorkomen dat er chaos uitbreekt. Om de bevolking een beetje, een beetje het geril te houden. Raketwerpers, ja. bazookas. <laughs> Anti-tankwapens. <laughs> en toen nee, was meneer, meneer Oei. Die, was, uh, die werd even als bed gelicht. Erna. Oh nee, hij heeft taakschap. Nee, nee, want Wat, dat wordt natuurlijk doen? met fluwelen handscho handscho handschoenen wordt het aangepakt. En, uh, Tuurlijk. Ja, uh, ik had... de Femke Hasma beweerde bij hoge laag ook dat ze niet haar invloed had gebruikt. Om die zoon een beetje uit, het, uh, uit de wind te houden. en. gaat uh, nah, was de dan... uh, hoofd van de politie hè, in Amsterdam. Sorry? Hij is hoofd van de politie. Ja, en de ja. ja. Maar in ieder geval, dan komt er zo'n taakstrafje uit, waarbij de man waarschijnlijk de schoenen mag poetsen van zijn vrouw op het gemeentehuis. Dat is dan zo'n soort taakstrafje. En, dan, uh... en, en het was ook zo: Oei die verkleerde dat het om een revolver ging voor de filmset. Maar het bleek dus wel degelijk een uh, revolver te zijn. ...maar hij geen vergunning voor had, die hij wel nodig had. Wat ik me nou afvraag, als je nou naar een 30 uurige werkweek gaat, zouden we dan ook die taakstraffen naar beneden gaan. <laughs> dus je zegt, ja, u moet, ook, u, moet één, u moet één week taakstraf, 30 uur. Ja, een kwart eraf, hè? Ja. Nee, totaal niet. En die gevangenisstraffen, zouden die ook omlaag gaan dan? Ja. Nee, want we leven steeds langer. Dus dan zeggen ze, nee, u moet uh, 10% van uw leven moet u zitten. Dus dat is nou. Dus, dus die gevangenisstraffen worden verlengd, maar de taakstraffen worden verkort. Dus op een gegeven moment zeggen, nou weet u wat, u hoeft alleen maar op de startknop te drukken en dan worden die, uh, die handelingen wel verricht door de computer. Dan zit uw dus staakstraf. Dan kunt u gewoon vanuit huis werken. Hey, <laughs> taakstraf en dan vanuit huis. Dat is heel fijn. Uh, uh, uh. Ja, waar hebben we nog een berichtje? De gemeenten oh. hebben nauwelijks uh, zicht op uh, besteding van zorggeld. Dit komt trouwens van uh, Rick. Nou, daar weet ik niks van hoor. Ja, Sorry. ik weet er ook niks van, maar. <laughs> Dit komt van de reporter radio Follow the Money. Ik kan me voorstellen dat de gemeenten er geen flauwe nul van hebben. En uh, de raad is welke kant het uh, uitging, maar ze hebben dus geen verstand van uh, die zorgbudgetten en hoeveel geld dat gekost. En denk je dat ze te veel of te weinig hebben uitgegeven? Ja, te veel. Sluizen flink open. Uh, ja, maar natuurlijk ook een groot uh, De gemeente oh? keerde vorig jaar 37,9 miljoen euro uit aan zorgbedrijven die een... Opmerkelijk hoge winst maken. Dus, uh, ja, als we een opmerkelijk hoge winst zien, zou er dan een soort uh, kartelpolitie in het geding komen? Hmm. <laughs> Uit onderzoek blijkt nee. dat 85 grote zorgbedrijven. we vorig jaar minimaal twee jaar. op rij, ruim 10% winst hebben gemaakt. Weet je, 10% winst, dat is gewoon absurd hoog. Dat is, uh, bedoel, alle rentes staan op nul. Uh, de, de aandelen, dividend, hield uh, is ook bijna nul. Dus al die. Al die winsten zijn allemaal naar nul gedrukt. En deze gezondheidstoko's maken gewoon 10% winst. Volgens onderzoek. Volgens, dat is volgens de onderzoekers op zijn minst opvallend. Omdat een doorsneebedrijf in de geestelijke gezondheidszorg gehandicapte, thuiszorg normaal gesproken, een hoogheid 3% winst haalt. Ja, snap ik eens dus wat zeggen? Hey, ik ben op de achtergrond. Ik, ik ben er, hoor, ik ben er over één seconde. Maar, maar ja, ja. Ik, ik ken dus iemand die zo'n zorgbedrijf heeft. Hè? Ik kan je zeggen, als iemand geen 10% winst heeft, dan is er veel meer aan de hand. Want dan uh, verkwanselen ze heel de boel. En uh, degenen die nog winst maken, die doen er tenminste iets aan. Die zijn tenminste bezig. Ik heb echt, je kan dus een zorgbedrijf opzetten. En dan krijg je gewoon dat zorgkeld. Want jij hebt, je moet natuurlijk de, de juiste uh... papieren daar wel voor hebben. Maar zodra je dat hebt. Kun jij met jouw zorgbedrijf en dan heb je een paar cliënten en daar krijg je allemaal subsidie voor. Maar als je die gewoon geen puk voor doet, ja, niemand die het dan, uh, ja, nee. Ik ja, maar het is natuurlijk ook hard. zo op zich, ja, 10% winst, dat is exorbitant veel. Maar het is wel zo, als die bedrijven zeggen, oh, wil je geen winst zien, is geen probleem. Doe gewoon alles salaris omhoog, dan is de winst ook weg natuurlijk. Dus dan, uh, ik weet niet of daar of nog maxima aangebonden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje onze Mensen vinden winst klink, klinken. Nou, dan doe je direct, salaris omhoog, weg winst. Ben je nou blij? Uh, neem aan van niet. Ja, dan is er wel de reden dat die, die, bijvoorbeeld de SP, continu, continu als ze over de zorg hebben, dan hebben ze over de, die uitwassen van het kapitalisme in de zorg en de marktwerking en dat werkt allemaal niet. Want, en dan doen ze dit op. Ja, inderdaad. En dit is, het heeft natuurlijk niks met met uh, markt te maken, want het is gewoon allemaal overheidsgeld en de gemeentes. Uh, en uh, ja, volgens de hoogleraar bestuursrecht Menno Venger van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de decentralisatie van de zorg een grote financiële stof geworden. We hebben de sluizen wel flink open gehad, zegt hij tegen de media die het onderzoek deden. Dat heeft enorm veel geld gekost. Dat is niet naar zorg gegaan, maar vooral naar zorgaanbieders die daar heel rijk van zijn geworden. Ja, ik denk niet dat dat zozeer met decentralisatie te maken heeft, maar gewoon met monopolie, het is een uh, uh, op het moment dat iedereen die zorgfuncties kan gaan vervullen. Dan zullen de winsten vanzelf omlaag gaan. En dan moeten de prijzen ook omlaag gaan. Maar er is natuurlijk weer hierbij van alles aan de prijzen vastgesteld. En uh, er zijn heel veel regeltjes uh, gemaakt. En dat betekent dat er slechts een paar mensen die alle 26.000 diploma's hebben dit kunnen doen. En die, die lopen dan helemaal binnen. Maar dat, daar wordt de consument van de zorg niet beter van. Maar Rick heeft het gepost. Ik, uh, die heeft daar wat meer verstand van denk ik. Zeg sí. ja. Ik moet er zelf even bij zeggen dat nu ik dit toch zie. Dit artikel is het iets anders. Andere tak van zorg als die ik bedoelde. Want ik had het meer over die uh, PGB-bureaus. Uh, Persoonsgebonden budgetten. Ja, en die, die, die gaan dan voor jou die aanvragen allemaal regelen. Want uh, dat is voor jou al veel te lastig. Maar daar heb je wel recht op. Want je mm. bent zwaar gehandicapt, weet je wel. En dan gaan die als een soort tussenpersoon, gaan die, uh, heel die regelgeving voor jou doorlopen. Dat is heel iets anders dan deze zorg. Mm. Deze zorg. Die uh, doet daadwerkelijk mensen helpen. Niet ja. met papierwerk, maar aan het bed. Ja. Maar uh, even kijken, of, of waar we dus dan, is een, dan is een kostprijs ook meer te verklaren. Want die andere mensen die hebben dus alleen een computer, moet ik maar zo zeggen. En dat is een beetje wat ja, ik bedoel, Als je ja. eenmaal zo'n bewindspersoon bent geworden, dan kun je met dat hele budget van die mensen in zekere zin, kun je dat gewoon. Hey, als die mensen een beetje achterlijk zijn, ik het zo zeggen, dan kun je ze gewoon voor zoveel duizenden. In het schip werken. Dat is nu niet meer. Ja, ja, ja. Maar je vraagt je een beetje af hierbij. Het is dan gedecentraliseerd, Dat betekent dat de uitvoering bij de gemeentes is gelegd. Uh, maar. Uh, declareren die het geld gewoon weer bij de rijksoverheid. Dat vraag ik me een beetje af. Want dan, dan, dan krijg je nou ja. een bepaald desinteresse. Uh, ik denk als ze. Als, het hun, als ze hun eigen slide moeten krijgen. Dan zijn ze waarschijnlijk wat beter. Uh, letten ze er nog wat beter op. Hoewel bij de overheid het natuurlijk altijd minimaal is. Vergeleken bij een bedrijf. Maar, maar dat ze zoveel geld uitgeven. Dat, ik, ik heb haast het idee dat ze een, een, een nationale backstop hebben voor dit, uh, dit tekort. Ja. Ja. En ik dacht dat wij altijd goed waren in uh, doemscenario's te uh, schetsen. Maar uh, er is er eentje die, uh, die kan het nog beter. Ik dus heb mijn best school... niet nog nooit gedaan voor een doemscenario. <laughs> nee. Dat jij niet. Maar uh... Ja, er is eentje, die kan het nog beter dan ons. En dat is uh, Timmer Frans. Frans okay. Timmermans. Nou, die heeft ook een baard. heeft ook een baard. Ja, ja, ja. ja. Hey, dit dus, komt van uh... Geestel. Dit is een stukje van Geestel. Dat is een heel andere insteek. Ja. Klopt. Maar wel nou, een aanleiding van een... Nou, een filmpje waarin hij daadwerkelijk een uh, doemscenario schetst. Maar goed, ja. Uh, Peter, vertel. Nou, ik vond het filmpje, om te, om te beginnen, wel... Wel interessant, omdat hij een beetje als een minkukul werd neergezet, vond ik. Want normaal, als je dit, uh, als je dit wil promoten, dan, uh, dan maak je van zo'n persoon een beetje een autoriteit ofzo. Als die voor een podium staat of achter een kansel, of met allerlei camera's daarvoor die staan te klikken. En, en microfoons en een uh, katheter. Uh, nee, wat heet dat? Een, ja, een katheter. Nee. <laughs> Nou ja, zo'n spreekgestoelte. Maar dat deed hij niet. Hij, hij kwam gewoon met een of ander uh, uh, kartonnen bord binnenzetten. Met een kaartje, met wat informatie erop. En dat was echt een soort uh, schoenenverkoper. Hij, hij was echt zo'n zo uh, zo ja, verkoper kwam hij hier binnenzetten. Dat, dat was het eerste wat me opviel. Dat hij uh, niet zulke geweldige pers had, uh, vond ik. Maar wat me nog meer opviel is dat... Hij gebruikt een techniek die ik wel even onder de aandacht wil brengen. Die ik wel vaker zie de laatste tijd. Is dat hij vroeg de luisteraar zich in te beelden. Dat er een komeet op de aarde afkwam. En dan ga je toch ook niet niks zitten doen. Dus uh, die, het slaat natuurlijk heel nergens op. Met het uh, Global weer vergelijken met er komt een komeet op de aarde af. Maar dat inbeelden, dat, uh, dat is in de mode. Dat gebeurde laatste, want ik, ik zag daar twee gevallen van. Een ander geval was in... Amerika bij het impeachment debat. Daar was een, een, een, een senator geloof ik. Hank Johnson, Johnson. En die vroeg de luisteraar zich uh, in te beelden dat Trump de dochter van de Oekraïense president in <lacht> zijn kelder had vastgebonden. <lacht> en, en ik denk ja, ik nou, kan het natuurlijk wel gaan doen. Maar uh, ja, het slaat voor de rest slaat het helemaal nergens op. Behalve dan dat het natuurlijk enorme emotionele en het is een suggestie, is het. Dan moet je denken dat, dat Trump een tienermeisje is en de kelder vastgebonden. Is, uh, ja, zo. Hij kan altijd zeggen van ja, maar ik heb nooit gezegd dat dat het geval was, maar ik, ik vroeg alleen om je dat in te beelden. En dat is met die cometen ook zo. Denk je in dat er een comete op de aarde afliep? Ja, dan doe je natuurlijk ook gelijk de belasting omhoog om die comete tegen te houden. Dus, dus met global warming doe je dat ook. Uh, ja. Dat vond ik wel apart. Hè? En overigens, die, uh, die, Dennis die uh, herinnerde mij nog aan dat die Hank Johnson die dat zei, die heeft eerder de uitspraak gedaan dat het eiland Guam zou... Uh, zou kapsijzen als, als het er te veel mensen op zouden komen. Dat was al, uh, ja, dat was al een bijzonder stom, stomme uitspraak, waarbij die ook nog weer herkoos is. Maar in ieder geval, ja. ja, dit is dus de nieuwe techniek. Als jij iemand gewoon helemaal de grond in wil boren, of als je gewoon, het is gewoon brute emoties praten, dan zeg je gewoon tegen de luisteraar, denk je eens voor, stel je, beeld je eens in, visualiseert u zich eens. Hoe mijn tegenstander, een klein jongetje verkracht, die huilend en bla bla bla bla, bla. en dan zeg je, ja, nou, ik heb nooit gezegd dat het zo was. Ik vroeg je alleen om dat in te beelden. En dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk iemand zijn hele reputatie de grond in boren. Of, uh, ja. Het is uh, allemaal emoties, weinig argument. Mm. Maar let op deze ja. techniek. Ja, maar, die komt wel ja, het is veel gebruikt. Ja, en, maar ja, en, nee, en, nee, 20. 20. 20. ik denk dat ze dat van elkaar zien: dat ze denken: hé, hey, dat is gaaf. Probeer je, je voor te stellen. Ja, dat ga ik ook doen. Ja, maar het zijn ook, uh, Hitler deed het ook, om nog een keertje de godwinner erin te gooien. Twee keer in we ineens Ja, <laughs> dat is ook zelfs. Stel je voor, de jood, en dan ging dat ook, ook letterlijk helemaal. ...uitbeelden met zijn ja. haakneuzen ...en zijn grap, grijpgrage handjes... ...en ja, dat ze in kan. jouw zakken zitten... ...ja, dat, dat, zo, zo deed je dat. Ja. Is ja. dan, nee. hm. ja, dat is veel ouder dan, hij. Ja, natuurlijk. Er hm. is vast in de Romeinse hm. tijd ook wel iemand geweest... ...en die ...zal mooi, ja Even eens kijken waar we waren. Oh, ja, ja, ja. Twintig inspecteurs herzien hun mening... ...over de Syrische chemische aanval. Oh? Ja. Maar, ja dat is uh, dat O, -O -W -C P probleem OPCW de de zogenaamde Organization for the Prohibition of Chemical Weapons en uh, ja daar, um, dat is een beetje onder, het, onder in de looten van het impeachment debat gebleven en dus, dus niemand heeft daar veel van meegekregen maar er zijn in dat uh, die organisatie die de dus sleutel was achter het veroordelen van, van uh, Assad... dat hij chemische wapens zou hebben gebruikt tegen zijn eigen bevolking. En toen zei Obama, er is een red line overschreden. En toen begonnen ze uh, Assad aan te vallen. En uh, dat was de, de excuus voor de aanval. En, en het, het voelde toen al heel raar aan. Er waren al heel mensen die zeiden, van nou, daar klopt niks van. Want Assad was aan het winnen. Hij was... Alles ging in zijn richting en dan zou hij opeens met chemische wapens gaan gooien... waardoor hij de hele internationale gemeenschap over zich heen kreeg. Dat klinkt niet logisch, waarvoor zou hij dat doen? En ja, daar is onderzoek naar geweest en daar komt dan een rapport uit. Maar dat rapport dat is met veel hangende burger is waarschijnlijk... ja nee, dat klopt wel, maar er zijn gewoon twintig inspecteurs in die organisatie. Er was al eerder iemand die, er, die zei, nou ik ga hier niet achter staan, er klopt geen bal van absoluut niet in overeenstemming met de feiten. En nou zijn er dus twintig die zeggen van ja, dat klopt gewoon niks. Hier kan ik mijn uh, handtekening niet onderzetten. Ja. Nou, en dat vind ik toch wel interessant, want het is dus gewoon een instituut... dat ook weer, net zoals bij uh, veel van die andere oorlogen weer... Uh, eigenlijk een, een oorlog erin ligt Door gewoon uh, de, de schurk uh, uh, van de, de, een, een vijand tot, tot een enorme schurk oorlog. te maken. Die oorlog is nodig, want er komt een gasleiding in Syrië die niet ja. gemaakt mag worden. En het rendement van ons pensioen is daarvan afhankelijk. Dus financieren wij ISIS en verzinnen we heel de bullshit gewoon bij elkaar. Want dat ja. hebben wij nodig om onze levensstandaard naar te houden. En ik woon in een land wat helemaal uit elkaar is gevallen, om dezelfde NAVO bullshit. staat een standbeeld van Bill Clinton in Pristina. <laughs> Ja, in hmm. Kosovo. Hmm. Uh, maakt mij niet uit dat er een standbeeld van Bill Clinton staat. Maar Bill Clinton leeft nog. Dat jullie dat daar even weten. Op dit moment hmm. leeft Zover ik weet leeft hij nog. Maar die heeft dus een standbeeld van zichzelf dan neergezet. daar neergezet. Met Monika Lewinsky erbij. en een hoeveelheid <tosses> drugs verhandelt Dat wil je niet weten. Dat heeft er natuurlijk ja. allemaal zo na niks mee te maken. In Kosovo? Uh, nee, in de orkestel. Dat is oh een ja, ik ga ja, ja, ja. ja, daarover. Mina, Mina Airport. Mina Airport. Ja. En, en zijn beste vriend was toen uh, opgepakt. Die liep continu koken uit te delen. En uh, ja, of zijn broer was het geloof ik, ik weet niet meer. Maar die is toen opgepakt. En ja, hij bleef mooi uh, net de buiten, weet je wel. Hm. Nou, maar goed, uh, Josje, vertel verder. Ja, nou, ik weet niet exact hoe of wat ik nou aan bezig was. En Kosovo, maar... ook een enorme Amerikaanse legerbasis, hè? Een van de grootste ja, ja. buiten in, in Europa. Ja. Zal ik jullie een verhaaltje over Kosovo vertellen? Of zegt je dan nou, Josje? Ja, vertel, vertel, vertel. Kosovo, verhaal, is, in, is het soort, soort MH17 van Zek. Als ik dat moet vergelijken. Als ik het nou zo moet verzinnen. Mm -hmm. En in Servië wordt dus volgehouden. Dat Kosovo een provincie van Servië is. En iedere dag op het journaal. Wordt bij het weerbericht ook. Het weerbericht van Pristina <laughs> meegegeven. Want dat is net een okay. goed onderdeel van Servië. Okay. Een uh, jaar geleden ongeveer is er vanuit Servië een trein vertrokken naar Kosovo. Met daarin een uh, belastinginspecteur die ervoor moest gaan zorgen dat er belasting geïnd werd in Kosovo. <laughs> <laughs> um, oh, ja. Nou, toen. toen uh, merkte ik hier dat hoe sterk dat verhaal leeft, dat was het gesprek van de dag, alles uh, Lieberland huurde, betaalde op dat moment een werknemer die daar een extreem felle uh, mening over had, wat ontzettend slecht was voor de vlag van Lieberland en de beeldvorming bij de lokale bevolking. Uh, inmiddels werkt die persoon niet meer voor fit. In ieder geval, uh, er is, zijn twee verhalen. De een verhaal zegt, nee, uh, Kosovo is verkocht door Servië aan Kosovo voor hun onafhankelijkheid. En die anderen zeggen van, ja nee, maar die deal die is nooit, uh, dat, heeft, dat was niet, werd, werd, werd rechtmatig. Want er werd allerlei druk en dat is, weet je wel, dus um, exact. Stond er pistool op mijn hoogte? Dus ja, niet, precies. Uh... Nou ja, een soort hmm. van dat. Maar exact, de, weet ik, kan ik het niet eh, vertellen. Want dit gaat zo diep, iedere dag. Die die die, nou, niet, niet iedere dag, maar ik durf bijna te garanderen dat het minimaal twee keer per week is. dat er op de, op de televisie een opinie over Kosovo wordt gedeeld. En dan gaat er iemand iets zeggen van ja, want zo, zo zit het. Weet je wel? Die gaat dan even uitleggen waarom. dat er de volgende keer weer een trein met een belastinginspecteur die kant op gaat. Nou, je weet dat er inmiddels dus door Spanje, wat zelf met Catalonië loopt de kutpiolen. nu een gesprek tussen. Servië en buurlanden, dus waaronder Kroatië aan de plaatsvinden is. Maar het gaat om dat Kosovo uiteindelijk. En dit hele, dat Liberland, is in vergelijking met Kosovo natuurlijk dat. Dus dit Kosovo-verhaal, voor mijn gevoel, maar dat moet ik niet zeggen, dus dat doe ik niet. Maar er zit echt... Uh... Want het gaat namelijk veel dieper, het gaat niet alleen om het Kosovo, maar het gaat als wij als Nederlander weten genoeg als je zegt Ze iets. dat zit daar allemaal achter, Het hmm. hoort daar allemaal bij en dat leeft, ja, wel, leeft wel, leeft nog steeds. Deze mensen die hier wonen, die hebben de schuld gekregen van een oorlog, in zekere zin, daarom kost een pakje check hier. Drie euro. Maar daarom kun je, als je als je een afspraak hebt in het ziekenhuis, zeggen ze: ja, sorry, uh, komt u over drie maanden maar terug. Want uh, we hebben op dit moment niet de medicatie die u nodig heeft. Voor mm. u is het er even niet. En mm. um, ja, dat dat, ja, weet je, dat, dat, dat merk ik uh, uh, dat dat op die manier, dit is mijn, uh, mijn, mijn, mijn, mijn verslag daarvan, zo mm. maar dit, dit verhaal, met Cosmo, daar wordt dus eigenlijk aan uitgelegd, waarom dat mensen hier niet normaal naar het ziekenhuis kunnen. Zo moet je maar een beetje, zo kan ik het ook nog je Dus dat is, dat is het, iedere dag zit daar een gesprekje aan vast, en als je echt. Ruzie wil krijgen met die man. Nou, dan moet je daar lekker over doorzagen, weet je wel. Dan moet je. Dat is nog erger als dat je zegt dat. Uh, hoe heet die? Uh, Nikola Tesla uit Kroatië komt. Dat, dat is natuurlijk een serf. Dat is een serf. Dus maar. Nee, dat is heel erg, gaat heel erg niet. En dat is ook niet zomaar uit. Wat je tegenover beetje... de Turken over de Armeense genocide begint. Ja, bijvoorbeeld. Of als je in een, uh, met een WK voetbal, Nederland, Duitsland, maar even iets dichter bij huis te brengen. En wat nog heel erg vroeg dat... is, uh, of die Armeense genocide, als dan denk, dan gaat zeggen van ja, je gooit allemaal bommen in, uh, in Irak en dat is moord. Oeh, ligt bij de hele Tweede Kamer. Uh. <laughs> ik vond, uh, want dat hebben we hier ook nog niet besproken, er was een stuk van Thierry Baudet was gisteren op televisie, was een politie politieke uh, gebeurtenis van het jaar. Heb je dat niet oh. meegekregen? Nee, nee, nee. Ik, uh, nee, dat was het te programma op de televisie. Hier, oh, ik okay. weet het zelf. Ik zit hier in Servië en ik ah. nee, Wij weten echt... het alle twee niet. Hè? We zitten in Nederland, uh, Josje Waar Hou jij je mee bezig, Thierry uh, Model? Groot nieuws, groot nieuws. Letterlijk, okay, uh, tot uh, volgend jaar. Tot vorig jaar werd er in Nederland politicus van het jaar gekozen. Of tot twee jaar geleden, of weet ik het wat. Maar. maar dat is omgegooid en dat is nu het politieke moment geworden. Want je ah. hebt niet meer de politicus van het jaar. En zo kwamen er allerlei momenten voorbij. En de momenten die door de NPO werden uitgelegd bij de, hoe weten ze, F-forum voor de DPO voor de demagogen. Uh, nee, nee, het Forum Baudet. voor de technocratie. <laughs> oh ja, daar werd dus het, het, het boreaal uh, moment naar boven gehaald. En toen zei Thierry Baudet: van, Nou, ik vind uit dit moment wel blijken dat we de NPO nog verder moeten saneren. Want jullie uh, beeldvorming en jullie achtergrond en bla bla bla, vooringenomen, dit en dat. Maar ik dacht dat je het er wel gezien zou hebben. Dus, nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, ik kijk bijna geen Nederlandse televisie meer. Maar. Uh, dat... Kan dit nog even. Nee, In Koreaanse televisie is dit waarschijnlijk. Ah. Is dat verschil? Uh, Thierry Baudet. <laughs> nee, uh, maar dit komt dus uit uh, Wikileaks. Dit, uh, dit, deze dump. Dus die twintig die inspecteurs die, uh, die het er niet mee eens waren, die hebben dat via Wikileaks kenbaar gemaakt. Maar het valt natuurlijk ook samen met de Afghanistan Papers, die ook een beetje ondergesneeuwd zijn... door die hele impeachment zooi in Amerika. En daar bleek eigenlijk uit dat, uh, dat er jarenlang gelogen is... over de, de, de successen in de Afghanistanoorlog. Dus er, uh, ja, daar kwamen een heleboel mensen om het leven. Ze wisten dat het niet te winnen was. Uh, ze, en desondanks werd er nog een heleboel geld in, achteraan gesmeten... en een heleboel mensenlevens. En ja, eigenlijk blijkt maar weer eens dat, er, dat een, een empire gewoon altijd liegt over zijn oorlogen. En ze kunnen gewoon met de grootste supermarkt, supermacht kan nog niet winnen van een paar geitenhoeders. En ik denk dat het een beetje de, de voorbode is van een retreat. Uh, uh, dat ze toch al aan willen geven dat ze uit weg moeten dat het in naar buiten komt. Maar ja, je, je vraag is een beetje waarom je die geheime diensten en die militairen ooit nog zou, zou vertrouwen. Want Eigenlijk met diensten was natuurlijk al met Irak, met Weapons of Mass Destruction. Daar, daar zei Nancy Pelosi van, ja we wisten destijds ook dat er geen Weapons of Mass Destruction waren. Dus die, dat is ook nog eens een keer bevestigen En, en ze zei dat eigenlijk, ze zei van ja, er werd haar gevraagd van waarom wil je Bush, heb je Bush nooit geïmpeached? Vanwege die Irak-oorlog. en nu wel Trump. En toen zei ze, ja, nee, ik zat toen in een commissie van de Gang of Four en wij wisten dat hij het, dat het, dat geen weapons of mass destruction had. En toch heb ik hem niet geïmpeached. En dan wilden ze mij aangeven van maar de, de, de drempel ligt voor mij heel hoog om te impeachen. Want zelfs als iemand ons onder leugens een oorlog in, in, uh, in praat, dan uh, impeach ik niet Maar Nou, met Trump, nou, uh, nou, uh, he, nou is het wel uh, hoog genoeg. Het uh, telefoongesprek met Zelensky, ja, dat, uh, daar moet hij voor geimpeacht worden. Maar ondertussen werd er dus wel toegegeven dat, ze, dat ze be haar be be uh, bekend was dat het op leugens gebaseerd was. Nou komt over de Afghanistan Papers ook een rapport naar buiten dat het ook allemaal leugens zijn over hoe het daar gaat. Dus het is één grote leugen. En nog steeds zeggen ze van, ja, hey, 17 intelligence agencies... die, uh, die zeiden dat, uh, ja, dat uh, Trump uh, een Russische puppet is of zo. Dat, en, en, en verslaggevers op de televisie... die doen ook heel verbaasd als, als een politicus zegt... dat hij die intelligence agencies niet gelooft. Dan kijken ze, ze echt van, nou, nee, maar... wilt u zeggen dat u, dat u, dat u, de, dat u de intelligence agencies niet gelooft? En, en het, ja, is gewoon, daar staan ze echt van te kijken. En dat is ook niet verwonderlijk, Want die, die uh, ex-CIA guy Brennan. De ex-CIA hoofd. Die werkt voor uh, ABC of zo. CNBC of een van die, van die grote netwerken. Dus uh, Anderson Cooper. Dat is ook een ex-CIA gast. Dus ze zitten gewoon allemaal intelligence agencies. Dat zijn gewoon de nieuwsankers die jou het nieuws vertellen. En die en die vinden het dan een uh, enorme geloofwaardige toestand. En en het is, uh, het is ook al bekend dat het, dat uh, geloofwaardigheid in die intelligence agencies begint terug te lopen bij Amerikanen. En het enige instituut dat nou nog wat. Geloofwaardigheid had. Dat blijkt uit alle enquêtes in Amerika. Dat is niet congres natuurlijk en niet al dat soort free letter agencies en media niet meer. Het enige wat nog geloofwaardigheid heeft, is het leger. En nou blijkt eigenlijk ook die Afghanistan papers. Dat het leger ook door alle rangen heen, al die generaals, die hebben allemaal zitten liegen over de winbaarheid van die oorlog en over de successen die ze behaalden. En eigenlijk om geldstromen in leven te houden. ik ben benieuwd of dit. Hebben jullie uh, wel eens het uh, Q-Anon-verhaal hier uh, behandeld? Die uh, Het is wel Misschien wel een keer gevolgd? genoemd, maar we hebben het nog nooit uh, behandeld. Want um, dat is ja, in, in zekere zin, hoor ik dat nou een beetje terug. Wat wil je zeggen, Johan? Ja, voor mij heb je een keer eerder over verteld, maar... Ja, oké, okay, oké, okay, nou ja, goed, oké, okay, maakt niet uit. Ja, me vertel. Nou ja, ik heb het gevoel bij deze hele impeachment bullshit... dat het gewoon een opzet is om hem herkozen te krijgen. Want beter reclame dan dit krijgt hij niet. Ik weet heb je, hebben jullie bijvoorbeeld die speech... die hij vlak voor de verkiezingen gaf, hebben jullie die wel gehoord? Iets van zes, uh, zeven minuten dat hij dus... Uh, uh, ja, eigenlijk dat hele verhaal uh, uit... Doeken doet, waarin hij zegt dat Hillary Clinton gewoon een puppet is van een aantal uh, centrale bankiers die zoveel geld hebben dat ze denken heel de wereld uh, te kunnen, uh, kunnen manipuleren. Mm. Dat, die, die speech, heb je die nooit gehoord? Nee. Nee, die zou je een keer Want die heeft hij dus, dat is eigenlijk de speech waarmee dat hij die hele verkiezingen heeft gewonnen. Want dat heeft hij vlak voordat die verkiezingen begonnen, heeft hij die speech gelanceerd. En als je die speech hoort, dan denk je van. Ja, die gozer heeft gelijk, ik ga op die vent stemmen. Tenminste, weet je wel, uh, hij, hij, hij schetst een verhaal waarbij de media uh, in, de ma in de macht zijn van dezelfde mensen die achter Hillary staan. Mm. En uh, dat die een oorlog voeren, het maakt niet uit welke oorlog, want ze hebben de media toch wel om het te manipuleren. En, en, en dat is in die speech toen zo gezegd. Ja, ik kan hem dan het... ja maar Eisenhower heeft het ook wel eens gezegd. Het Milita military-industrial complex, ja, die moet je enorm voor uitkijken, want die... Uh, ja, die houden hun eigen business interest, uh, omhoog. En dat, uh, die, die zijn niet uh, beroerd om daar een oorlogje voor uh, in het leven te roepen. Ik maar ik denk meen nou, meen inderdaad meen zoals het eruit ziet dat, uh, dat Trump weer gaat winnen. Ja. Want als je kijkt wat, wat die, waar hij tegenop moet boksen. Dan zijn het een aantal extreem linkse figuren. Die liggen wel heel, heel goed binnen de democraten. Maar die gaan, die gaan landelijk nooit winnen over het hele, hele spectrum. Die liggen, liggen alleen maar goed op de extreme flank. En dan heb je Joe Biden nog. Nou, die kan geen twee zinnen aan elkaar knopen. En, dan, uh, en, en die zit aan corruptie zit hij uh, tot over zijn oren. Want dat is natuurlijk ook te belachelijk voor woorden. Dan gaan ze hem impeachen vanwege, vanwege de Oekraïne. Dat telefoongesprek. En dan komt al die drek naar boven zetten van die democraten. De vier van die topdemocraten hebben daar allemaal kinderen zitten... In, in gasbedrijven die, die enorme bakken geld binnenslepen. Terwijl ze nergens een verstand van hebben. Dus dat, dat komt allemaal boven water. Dat, ja. Daar, wil, en daar wil je niet aan beginnen En die Russische gasleidingen worden niet betaald. En die Russische hm. gasleidingen die worden niet betaald. Ja. En dan zegt Rusland, ja we sluiten Oekraïne van het gas af. En dan gaat Duitsland klaar. Ja. Ik, heb, ja. uh, ik heb die link. Ik weet niet zeker of het een goede is. Maar ik heb die speech heb ik uh, in de Twitch gedeeld. Okay, okay. Ja, dat is een filmpje op YouTube in ieder geval. Uh, ik, het is niet exact wat ik dacht dat het was. Maar volgens mij is het deze, maar ik heb mijn geluid niet aanstaan. Okay, okay. Maar ik denk ook, als je het ook ziet in verband met de UK-uitslag van de verkiezingen... Die hebben we dan nog niet behandeld, maar... Ik denk dat je daar ook een beetje een terugslag ziet. De, eigenlijk is de socialist Corbijn. Die is daar helemaal weggevaagd ongeveer. En die had ook wel veel te extreme standpunten. En dat binnen hun eigen kokonnetje ligt dat allemaal heel goed. Dan denken ze, oh jee, ben ik populair. Maar binnen de gehele bevolking die is dat helemaal zat. Dat ook dat woke gedoe en zo. Dan we weer hoor ik dat de twee Canadezen ontslagen. Omdat ze in een privégesprek het woord Eskimo gebruikten. Dat dus ja, moet je dan Inuit... Voor, voor noemen in plaats van Eskimo. Dat hadden het gewoon tegen elkaar zijn ze ontslagen. Ik denk dat veel ja, mensen die worden een beetje die. Ja, dat is nou weer. Weet je wel, dat. dat... Zeg je dan heel makkelijk, alleen dat is voor mij, klinkt dat dan als iemand die in Nederland uh, Duitsers als moffen gaat opschrijven? Snap je? Dat is in Canada, wonen die mensen en dan is het misschien net wat anders dan dat wij Eskimo zeggen. Snap je? Ik denk dat Eskimo daar een enorm scheldwoord is. Nou, ik denk dat dat wel anders is dan dat wij het interpreteren. Ja. Hmm. Nou, ja, dat zou allemaal kunnen, maar, maar dan, dan heb ik het verkeerde voorbeeld genoemd dat jou net uh, <laughs> wel heel goed in de oren klinkt, maar ik ben nog scherp. Er zijn natuurlijk een heleboel van dit soort voorbeelden van mensen die uh, gecanceld worden. Wat ze de cancel culture noemen. Omdat ze een, een grapje verkeerd viel, uh, getweet hadden. Of, uh, ja, en dat soort, dat soort uh, ja, dingen denkt dat de burger daar een beetje genoeg van heeft. En dat dat in de UK blijkt uit zijn verkiezingsuitslag. Dat je dat met Trump ook al had, de eerste termijn. En ik denk dat, je dat, dat die golf wel verder gaat. Dat je wel op andere plaatsen in Europa ook allemaal van die soort ja, beetje rechtspopulistische bewegingen krijgt. Die, die het gewoon helemaal zat zijn, dit soort politiek correcte gedoen. Nou, je ziet het in de zekere zin een beetje met Forum voor Democratie in Nederland ja. dan bedoel ik. Ja, die zijn natuurlijk ja ook, en er zijn uh, al eerder golven al geweest. Pim Fortuyn was natuurlijk ook al zo'n golf. Uh, ik denk ja, dat al... die kon het nooit afmaken. Of in ieder geval, de, de, wat was dat voor golf? Dat was een golf die er niet was. Want die, die was er wel. En ik heb af en toe, jongen, dan zit ik dat nog wel eens terug te kijken. Wat die gozer dan zegt. Maar het is echt jammer dat dat uh, niet echt door heeft kunnen gaan. Om het maar zo te zeggen. Want hij, hij had veel goede dingen. Maar goed. Ja, maar ik bedoel. Kennelijk kunnen ze dat hebben. ze dat, nou ja, Toen met, uh, is dat gewoon met moord uh, in de King's moord Maar... Zo'n zo trend, zo'n onderstroom kan je toch niet tegenhouden, er komt gewoon weer een volgend uh, poppetje en, en dat is ook veel breder binnen heel Europa. En ik denk niet eens alleen binnen Europa, maar, maar inderdaad binnen het hele Westen is men, is men dat hele ge, uh, finger wagging zat. Finger wagging? <laughs> oh! Dat is finger wagging. Dat is, uh, finger wagging, je zo met je, je wijsvinger tegen iemand. En, en je ziet dat met Greta ook een beetje. Dat mensen gewoon. Ja, ik, ik zit natuurlijk ook in een coconnetje, maar dat, dat mensen die, die Greta, daar worden er wel grapjes van gemaakt. How dare you? You have stolen my childhood and my dreams. I should not be here. I should be at school in Sweden. En ja, er worden gewoon er worden allemaal grapjes van gemaakt. Dan zie je een of ander zwart kindje in een co cobalt mine werken. En die zegt dan: uh, dan zie je aan de ene kant: Greta, you have stolen my childhood. En dan zie je dat gastje in die kolenmijn, in die cobalt mine. I'm getting the cobalt as fast as I can for your electric cars, Greta. <laughs> Ja, er, ja. Ja, er wordt natuurlijk een heleboel grapjes gemaakt over... Uh, ja, het is gewoon één groot memefeest van zo zo'n gevalletje. Uh, zo Even wat anders. Uh, hebben jullie meegekregen dat er op Schiphol werd geprotesteerd dit weekend? Ja. En nou nice. heb ik dit, uh, ja, je noemt geen demonstratie. Nee, het was, een, uh, oh. het was een klimaatfestival. Oh nee, een protestfestival of zoiets. Ja. Maar nou heb ik dus foto's van die. Want we hadden het net heel eventjes over Pim, Fortuyn En toen ze waren er foto's opgedoken. Uh, die heb ik in mijn telegram groepje nog gedeeld, dat Er uh, werd, werd gezegd dat, hoe uh, die gozer nou, die me heeft neergeschoten. vol van de, van de, de, de Graaf. Ja, dat, die, dat die op die foto's stond van die milieu dingen. Want die is laatst is vrijgelaten. Maar zat er iemand in die groep. Mensen van die milieuactivisten waarvan ze zeggen dat het die Volkert van de Graaf is. Kan ik ook weer de foto van doorsturen, maar weet ik niet. Het zou wel een veel grotere hel zijn geweest dan echt. Mm. Maar ja, als echt. Ja, als ik George Soros was, dan had ik een Volkert van de Graaf, ...look-alike ingehuurd om op dat schiphol te staan. Mm. Gewoon nee. om wat verwarring te veroorzaken. Ja. Zou, het... zou het zijn als het er echt was? All right. oh. Komt wat binnen. Pim did not kill himself. Oké. Pim did not kill himself. Waarom? <laughs> dat, is een, echt, dat is nou echt een goede. Daar ga ik een meme van maken ik kan het doen. Ik Ja, dat is wel duidelijk, denk ik. Het is 12 uur, uitzending is voorbij. hou ja, aan bij mij. Rond volgens mij lol. Ik ben bijna weg. We waren een beetje aan het einde ook. Even kijken hoor. We hadden hier nog. Oh, Draghi. Alleen Draghi hebben we nog. Draghi, ja, de zo, euro's. Die doet het toch niet meer toe. Ja, maar hij heeft nog wel een mening, <laughs> dus we zijn nog niet van hem af. Uh, de eurozone, bankeren en fiscale unie is onvermijdelijk volgens Draghi. Ja, net ja. als je dacht, je dacht natuurlijk dat je van Frans Timmerman ook was, nadat nou, hij gepasseerd was door, uh, omdat hij van het verkeerde geslacht was, door uh, mevrouw van Leiden, maar... Uh... Maar die, die blijven ook maar terugkomen. Dat is ook een boemerang. En Draghi is ook zo'n geval. <laughs> en uh, die zegt dus dat een eurozone banking and fiscal union is inescapable. En ja, dat is wat ik altijd al zeg. Dat ze, uh, ze falen voorwaarts, de EU. Dus steeds dan, dan zeggen ze, oh, we, we hebben er een, een handelsunie. Oh ja, maar dat, dat werkt natuurlijk niet als we niet ook een, een muntunie hebben. Dus is allemaal dezelfde munt. En dan hebben ze al dezelfde munt. Ja, kon je eigenlijk al van nagaan dat dat nooit kon, goed kon gaan. Als je landen hebt die op verschillende snelheden lopen en dan één munt, dan moet je ook een gezamenlijk fiscaal beleid hebben. En je moet ook een, een bankenunie hebben. Zodat, en dat, dat heb je nu in feite al, dat Nederlandse banken uh, uh, garant staan voor Europese bankfalen. Dus dat betekent dat als een Italiaanse bank of een Duitse bank omklettert, dan. dan kan de bankenunie die kan dan uh, um, vanuit de, uit de Nederlandse Belastingpotten uh, eigenlijk de, de, die bank gaan redden. Dat, uh, dan hebben je zeven dagen om daarmee eens te zijn. En dat is gewoon weer ondertekend door, door uh, Rutte ook. En uh, ja, het is gewoon steeds weer uh, ja, bankenunie, fiscale unie. Uh, uiteindelijk denk ik een militaire unie, want dan krijg je natuurlijk landen die zich ondanks al deze. Uh, Unies niet houden aan de decreten uit Brussel. En dan zeggen we ja maar we moeten ook een Europese politiemacht hebben. En een Europese militaire macht om dat af te dwingen. En ja zo faalt het naar voren toe zeg maar. Elk falen dat is weer een reden om uh, te escaleren naar een nog grotere integratie zoals ze dat noemen. Waarom uh, moeten ook beloond worden Dat is ook een beetje hun uh, strategie hè. Ja, dat zie ik uh, ja. natuurlijk heel vaak. Als het is uit, niet, uh... niet, niet, niet, niet, niet lukt, daarom moet het Europees uitgerold worden. Uh, ja. ja, en als het faalt, dan moet er meer geld in, altijd. En meer volmachten, want ja. dan hadden ze te weinig macht. Dat ja. is de reden dat het gefaald is. Ja, het is uh, wat dat betreft vinden ze het natuurlijk heerlijk om incompetente mensen aan te trekken, want dat is alleen maar weer een reden voor, voor meer geld, meer budget, meer macht, meer ja ook allemaal uh, ja, mensen met de communistisch verleden. Hè? Dat is <laughs> Ja, die vindt het natuurlijk allemaal heerlijk. Zo uh, ja, zowel fascisten als communisten vinden het heerlijk om een hele grote Unie te smeden. Met een hele grote centrale macht. Die is uh, ja, natuurlijk vreemd voor communisten. Die zouden eigenlijk altijd uh, tegen een centrale macht moeten. Maar ja, ze willen toch altijd een comité hebben die beslissingen neemt voor het geheel. En dat comité, de Central Committee, dat, uh, ja, dat is dan eigenlijk een soort Brussel weer. En dus dan heb je toch weer een overheid. En die moet dan de vijf jaren plannen maken enzovoort. Ja. Maar wij zijn aan het einde gekomen van de uitzending. En tussen het is 12 uur ook, als ik het goed heb begrepen. Wat een scherp op tijd zijn we. Ja, precies. En goed, ja, dan uh, wil ik in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het uh, meedoen met de uitzending. En uiteraard ook de luisteraars. Uh, dank voor het luisteren. Uiteraard zijn we er volgende week weer en uh, ik wens iedereen het vrolijk en vooral heel erg blij geweest. Ja, en daar komt de endtune. Hoppakee. Ja, dat is een idee. Dat is het yes. We de recording of stop.